Nou dan. Ja, dan zie ik met twee mensen hè? Ja, ik was het net al met Jaap aan het uh, skypen, dus die zitten er nu bij. Ja, oké, okay. eventjes uh, een beetje meegeluiding daar hoor. Ik ben zo terug. Ik ben ja. zo terug. Hey, uh, Jaap, uh, heb je al een Dropbox-account? Uh, ik, ik heb er wel eentje gezien op mijn telefoon, maar uh, ik moet even kijken. Euh, euh, euh, ik had hem nog niet aangemaakt, ik weet niet of ik hem gedownload had eigenlijk, ik heb hem wel op mijn telefoon zitten okay. en dan moest je een code invoeren, een cijfer code en dan kon je dan... Uh... Ik wil zeggen, als je gewoon even naar de website www.dropbox.com gaat en je maakt daar een, uh, een account uh, aan, zeg maar. Dan uh, kan, ik heb in mijn Dropbox uh, heb ik al een map Aloha Radio over mij. Oké. En die ga ik dan uh, zo maken dat jij er dan in kan. Oké. Okay. Een gezamenlijke, uh, een gezamenlijke map hebben zeg maar. Met je naam. Uh, ja. Je kan alleen inkomen als je ook een Dropbox account hebt of zo. Ja. Oké, okay, daar ga ik hem even maken. Dan kan je alleen inkomen als je een Dropbox account hebt en dan nog kan je er alleen inkomen als uh, degene van wie de, de account is en als degene van wie de map is jou daar toestemming voor geeft. Jou toevoegt tot, uh, tot die map, zeg maar. Oh, ik moet eerst. Eh, uh, sign in, nee, kijk over. hoe gaat dat nou dan, sign up, moet je aanmelden, maar moet je dan, uh, hier staat password, moet ja, je dan, moet, moet je toch niet je eigen wachtwoord gebruiken van je e-mailadres toch, of wel? Nee, je moet eerst een account aanmaken. Ja, hoe gaat dat dan? Als je naar de, uh, Even kijken... Um... Ik zie dat je je naam in moet vullen, ja, je e-mailadres. Ja, uh, dus zie je daarboven in het blauw staan of maak een account. Hoe staat dat dan? Want ik denk ja, je dat jij juist... Ja, je, je, je moet hem eerst downloaden, zie ik. Toch? Je moet eerst downloaden. Je ja, tot... ik zal je wel even de... de, de, de... De link van de website geven, we de pagina waar ik naar voor, uh, die ik voor me snuffer heb, zeg maar. Even kijken, waar zit de chat? Wil, plus, hier? Yeah. Nee, even kijken. Wat is het? Oh nee, ja, chatbubbel. hier heb ja, ik hem al. Dat is het. Dropbox.com slash login. Ik kan het ook voor je doen, via... Uh, Hé man. Ik heb even Uh. -huh. Een initialiseren. Ah, waar hem er al in zitten joh. Wacht even. Dropbox. Zal ik snap niet dat, uh, dat de stream mij niks doet. Hij draait wel de stream, maar ik hoor geen geluid erop. Ik ga om 8 uur, want ik heb gisteren een uurtje opgenomen. Vannacht eigenlijk. Ik ga eerst even dat uurtje even uitzenden. Tot 9 uur. Dan kunnen we die tussentaart al met die dropbox even stoeien. Ja. Keer maar doen, ik snap er niet veel van. van die, uh... Ik heb wel een account, uh... maar ik weet niet hoe ik alles erop moet zetten. Maar ik kom wel van de wijk, na een vergadering. Dan heb ik bijvoorbeeld mijn jingles in opslaan ik heb opgenomen en zo. Ja. Uh... Je hebt die account aangemaakt met een e-mailadres, hè? Wat zegt je? Dus je hebt die account heb je aangemaakt ook door een e-mailadres in te vullen. Ja. Ehm, um, als jij dat e-mailadres even onder in de tekstbalkje, in het chatbalkje, in Even kijken hoor, dan moet ik even... ik jou vast toe die map. Ehm, dan moet ik even zoeken, hoor. Ehm... Uh. Uh. Ja, dan kan ik de chat niet meer op, oh wacht, ik heb het te vergroot, even kijken hoor. Oh, hier zit die tekst, hè, ja. Eh... Uh... Wacht, nou, wij kunnen eens mijn wachtwoord niet meer. Ik weet niet hoe jij dat doet, maar ik heb gewoon een uh, documentje op mijn uh, bureau laten staan. En daar staan alle wachtwoorden van alle sites. In. Nee, ik heb het niet goed gedaan. Oeh, godverdomme, kut zo Ik heb mijn wachtwoord weer vergeten. Nou, laat maar kom maar een een keertje. Heel weinig geduld wat dat betreft. Ik ben heel gauw van dag, boem, weg ermee. <laughs> Kom van de wijkbal. Nou ja, ik weet, geval, ik weet mijn wachtwoord niet meer. Maar goed. In ieder geval, de map is gemaakt en uh, hier jij bent teruggevoerd. Het Dit is een map van 50 gig. Dat is een hoop, kun je open een kwart. Als ja. kwijt. Ik zal eventjes naar de avond drinken even een biertje halen. Ik heb de hele dag niks, niks op. Hé, hey, ik zie mijn scherm beneden. Uh, kijk, ja, die Skype is ook een beetje vernieuwd geloof ik. Ja klopt. Beeld, beeld is ook heel goed, moet ik zeggen. Uh, even kijken hoor. Uh. Ja, die hd webcamjes tegenwoordig zijn wel. Uh... Uh, even kijken of ik mijn... Oeh! Uh, even... hey! oh. <laughs> Go live Oeh! cam. Dat is ook een echte studio waar jij in zit hè? al die cd's en apparatuur en <laughs> dingen en zo. Ja. Herenkamer. Ja. Dat heeft, mijn, dat heeft mijn vader, die heeft dat ook hè? echt een mannenkamertje. Okay. Je hebt uh, zo'n oude leunstoel heb die erin staan en dan staat de computer erin. Maar oh, ja. er staat een eigen tv. Maar er staan ook allemaal van die klassieke Amerikaanse auto's, en een jukebox, en uh, een uh, barretje en zo. Mm -hmm. Ja dat is wel lachen ja. joh. Niet uit te slaan. <laughs> Eens dus even naar mijn website kijken. 5 minuutjes, dan is het ochtend. Ja, even kijken hoor, op mijn website kijken. Of alles te zien is. Ik nou, heb nog al net een berichtje gestuurd. Hij viel er steeds uit, dan belt hij weer terug en dan valt hij er weer uit. Ik zie mezelf op de dinges. Uh, ja. Ja. Mijn kop is ook te zien op uh, dingen. Daar ga ik even kijken hoor. Is ook even leuk om. Uh, ja. Dat even, kijken, even kijken. Dan zal ik eens even kijken of ik. Ons tweeën erop kan zetten. Even kijken wat het moet kunnen. Desktop. Ja, Nelly komt van maar helemaal, of uh, Bambius er helemaal niet meer in, hè? Oh, van mij doet het gewoon. Ja, ze, gisteren heeft, ze, ze, ze gaat weer via Ridder Radio uitzenden. Dus niet meer via de eigen. Niet meer via Bambius, maar ze houden wel de eigen chat aan. Hmm. Wat ze is het scherm mee? Even kijken hoor. Um, ik wil uh, dingen naar voren hebben juist deze. Ik maak hem even groter. Zo. Uh. <laughs> als het goed is, moeten we dit nu uh, zien, hè? Uh, even ja. kijken. Ik had uh, mijn chemis nog aan. Uh, oh nee, Jouw Jou zie ik nu niet meer. Ja, je ziet nou jezelf als het goed is. Ja. Via de Skype. Want dat ik mezelf niet ziet op. Uh, op de dinges, want ik had wel mijn camera gaan even komen gezet, toch? Oh nee, hij moet het gewoon doen. Kijk. Hoe um, ging dat ook weer? Dat je die beelden kon, uh, uh, want als ik dit doe. Als je Skype laat zien, alleen mij. Ja. Maar normaal zag ik mezelf in het klein beneden. Wat raar. Ja, maar dat, dat, dat zie je bijna niet. Echt oh, ik snap het al. Ik heb natuurlijk een beeldscherm aangezet. Maar, wat kan ik ook doen? Hoe ging dat ook weer? Dan kon je dan... ik uh, de camera aanzetten. En misschien gedeeltelijk... Uh, doe ik het zo. Een desktop doe ik, eh, uh ja, en dan doe ik, of hij het voor desktop, nee, desktop, wat is dit? Eh, uh, videoapparaat. Ja, als ik die dan hier doe, ik kies een bron voor foto. Oké, okay. oké, okay. nou kan het wel dus, even kijken. Um. <laughs> Grappig, hè. Uh. Even kijken, dan ga ik het zo doen. Ja. Dan nou zijn we alle vier te zien. Meneer, dan ben jij te zien twee keer. En bij mij zit uh, aan de ene kant, zie je het hallo hallo, gaan, en de andere kant, uh, ben ik en beeld. Oh, het is, uh, ik ga eens even uh, muziek aanzetten, ga even de microfoon, even? ga ik een uurtje even dingen draaien. Even kijken, ga ik even een biertje halen. Dus uh, moet ik even het geluid omzetten. Uh, Studio Pro. Daar komt ie. Het is tijd voor plezier met DJ Jaap.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 Uh, dat was weer een prachtig nummer die je net hoorde. 17 was dat. 17. Uh, prachtig liedje. Oké, okay, het is uh, welkom. Ik ben DJ AP luistert naar Hallowar Radio. En uh, ja, op de achtergrond uh, hoor je uh, Just Live Music. Is love. En uh, oké, okay, ik ga even de muziek. Beetje op de achtergrond, ja. Zodat ik uh, goed te horen ben. Uh, oké, okay, het is vandaag uh, zondag 1 februari 2015. En het is uh, iets over achten. En uh, ja, we gaan wel uh, elkaar uh, beginnen... Gezellig met uh, tijd voor plezier. Ja. Zoals komt Jacka er ook bij. En misschien uh, zijn er nog meer luisteraars uh, die uh, via de Skype uh, live in de uitzending willen komen. Het Skype adres is dj.jaap. En dan kan je live in de uitzending meekletsen. Gezellig. Maar je kan ook chatten op de Skype. Uh, dat kan ook. En je, je mag ook een uh, nickname gebruiken. Je hoeft niet je echte naam te gebruiken. Dus allemaal vrijblijvend. En uh, alles mag en kan hier. In principe. Dus uh, goed. Nou. Uh, ja, we zitten hier gezellig. Uh, in, in het kleinste studio van Nederland. Ja, en we hebben een heftige week achter de rug. Dus uh, ja die actie bij het NOS-journaal afgelopen woensdag. Ik denk, tjonge, jonge, jonge... hoe, hoe komen mensen zo... Uh, waarom doen mensen dit, weet je? Wat is het doel om, om zoiets te doen? Met een neppistool naar binnen lopen... een echt lijkende neppistool... een studio uh, binnen te lopen. En dan... Uh, ja, het is nog nooit gebeurd... in die 60 jaar dat het uh, journaal bestaat... Uh, en er gebeurt er ineens zoiets echt onwerkelijk lijkt het wel. Het lijkt wel alsof het een, een droom is. Of, uh, ja, gelukkig zijn er geen uh, verder geen nare dingen gebeurd. Maar ja, ik hoor ook dingen over kopieergedrag. Dat mensen geneigd zijn, sommige mensen dan geneigd zijn dingen na te doen. Om in de aandacht te komen. Ik denk dat het gewoon een zielenpoot is... Die de aandacht, de aandacht wil hebben. En tja, dat zegt al genoeg over die persoon. En ik snap niet, het is een hoog opgeleide man uit Pijnakker. Hoog opgeleid, en dan denk je toch wel dat die mensen toch wel slim genoeg zijn om, om zulke rare dingen niet uit te halen. Dat zou je denken, je hoort nooit over iemand met een lage schoolopleiding. Of, of wat dan ook... ...zulke gekke dingen zien doen... ...ja, zo, sommige mensen... laten zich meeslepen... Hè, ...door uh, bepaalde wereldgebeurtenissen... ...hij had geen terroristische motieven in ieder geval... ...maar wat hij dan uh, ja, wel... Uh, ...allemaal uh, blijkbaar... Uh, ...waar mededelen... ...en wat de reden was, is nog steeds onbekend... ...ja... Het is heel uh, bizar allemaal. Hè? En zulke dingen moeten we toch niet hebben hier uh, hè? in Nederland. En de buiten natuurlijk ook niet. Maar goed, uh, ja, ik weet ook niet wat zijn motieven zijn. En wat zijn motieven ook zijn. Ik vind het uh, ziek mensen zulke dingen doen. Ja, wat er in Parijs is gebeurd, is natuurlijk veel erger natuurlijk. En dat kan al helemaal niet. Dat is zo helemaal verwerpelijk. Wat voor ideologie of godsdienst je ook aanhangt. Zulke dingen doe je gewoon niet. Als je een mens bent, dan doe je dit niet. Dat alleen beesten doen zulke dingen. Die zijn niet menswaardig. Die moeten ze gelijk alle rechten ontnemen, vind ik. Tenminste persoonlijk. Dan ben je geen mens meer. Dan word je veroordeeld tot beest. Geen dier, nee een beest. Een moordlustig beest. En zo dienen het, eh, dat soort lui ook behandeld te worden. En zelfs een beest trap je nog niet dood. Ja toch? Ik bedoel, maar ik vind het niet normaal. Ik vind het niet normaal. Het is ziek. Hartstikke ziek. Ik ben zelf ook niet eh, echt... Eh, dat je zich hoog opgeleidt. Nou hoor ik het eh, <laughs> een beetje tot de middenmoot. Maar ik zal het niet in mijn hoofd halen om zulke rare dingen uit te vreten, weet je. Kijk, ik wil nog wel eens een beetje uh, provocerend overkomen. En uh, ik wil nog wel eens harde uitspraken maken op de radio. En op Facebook en op Twitter en zo. En uh, dat soort dingen. Maar ik ga niet met een pistool ergens uh, binnenlopen en uh, proberen dan... Nationale aandacht te krijgen Of uh, weet ik veel wat ik bedoel pff, We hebben genoeg uh, media Om onze aandacht te krijgen Toch? Via Facebook of Twitter Of uh, weet ik veel wat voor medium dan ook Waarom zou je zulke, zulke dingen Maak een YouTube filmpje En kom met je verhaal En gooi dat op YouTube en de hele wereld kan er ook mee genieten. Waarom zou je een, een studio ergens binnenlopen? Maar ach, laat ik er maar over ophouden. Genoeg hierover. Ik wil het er ook niet meer over hebben. We gaan lekker gezellig luisteren, lieve mensen. Naar uh, prachtige muziek. En straks uh, komt Jacco erbij. En uh, ja, ik hoop dat er nog veel meer mensen de Straks, uh, DJ.jaap is het Skype adres. DJ.jaap. Dus DJ. Jaap. Dat is het Skype-adres. En dan kan je gezellig lekker mee en Lekker kletsen en doen. Gezellig. Uh, als je een leuke mop weet. Je mag hem vertellen hoe schuin die ook is. Dat maakt me niet uit. En je mag allerlei onderwerpen aansnijden. Uh, misschien heb je wel een boodschap voor, uh, voor het Nederlandse en Vlaamse volk. Uh, ja, uh, want we zijn natuurlijk ook niet alleen voor Nederland. De, de Vlaamse luisteraars zijn natuurlijk ook... Welkom in iedereen in de wereld die Nederlands verstaat. Tuurlijk, iedereen mag meeluisteren. Misschien dat we in de toekomst ooit eens een uh, Engelstalige programma gaan maken... als er mensen zijn die dat uh, leuk vinden om te doen. Maar uh, goed, uh, ons, uh, ja, op onze Twitter uh, kunnen jullie alles lezen op www.halloaradio.tk. Kun je naar de Twitter uh, gaan. En dan kan je dan ook je zegje doen of, of, of ons volgen, wat je wil... Maar ja, ik heb ook uh, gemerkt dat er uh, veel mensen zijn die via Twitter uh, ons willen volgen. Alleen om zakelijke belangen. Ja, maar hallo jongens. Hey, als je een fan van ons bent, je vindt ons programma leuk. En je wilt een, uh, wat tweeten naar uh, Alla Radio. Allemaal leuk en aardig, maar als je, ons loopt te volgen. Alleen maar om je eigen bedrijf uh, voor je bedrijf te maken. Sorry, dan moet je nou lekker naar de uh, commerciële omroep gaan. Ga je daar maar lekker twitteren en facebooken en wat dan ook. Daar zijn wij niet voor. Wij zijn niet commercieel. Ik wil nog niet zeggen dat we anticommercieel zijn. Helemaal niet. Maar uh, daar valt bij ons uh, niks te, geld te verdienen. We verdienen ook geen geld hier. We willen gewoon leuke programma's maken. Dat is het enige doel wat we hier hebben. We verdienen daar eenmaal. Geen rode stuiver aan. Oké, okay, we gaan nou weer eens uh, een leuk muziekje draaien, mensen. Dat moeten we eens even zoeken hoor, jongens. Want uh, ja, we zijn uh, lekker rond kletsen. Maar ja, uh, oké. Okay. Het talk show, ja, oké. Okay. Maar um, af en toe hoort er ook wel een leuk muziekje tussen, natuurlijk. Hè? Laten we eens een rocknummer draaien van Con Met het. Uh, Liedje Colorblind, Kleurenblind. Hier komt-ie. Ja. ja. Dan moet hij het wel doen, natuurlijk, hè. Ja, daar komt-ie, hoor. Daar komt-ie. <laughs> We'll be Met DJ Jaap. Ja, mensen. en uh, ja, Elke zondagavond hè, van 8 tot 11 uur. Dus tijd voor plezier met ondergetekende. En natuurlijk onze vaste gast uh, Jacco. Nou ja, gast. Ik kan eigenlijk beter zeggen collega. Want Jacco is er heel vaak bij. Hè? En dat geldt ook voor Herman. En voor, uh, voor Marcus. En heel veel andere uh, mensen, luisteraars, uh, ja. <laughs> Oké, okay, nou, we gaan eens even uh, hebben over. Ja, uh, ik had uh, zaterdagavond met één uh, vandaag gezien dat de Provo-beweging 50 jaar geleden werd opgericht in 1965. En uh, ja, ze hebben toen de witkar en uh, weet ik veel wat, uh, de witte fietsenplan. Uh, Elektrische witkar, hè. Dat is een, uh, de eerste aanzet om elektrisch te rijden, nou, daar werd er heel lang, jarenlang, uh, een beetje minachtig naar gekeken. Maar uh, ja, het is toch een hype geworden na zo'n 50 jaar, hè, de elektrisch rijden. Van die hybride auto's, die, uh, die rijden dan uh, uh, onder de 50 kilometer elektrisch. Maar zodra ze harder rijden, dan gaan ze over... Op benzine, en dan laat die accu zich weer op daar, weer door. En dan, als ze dan weer 50 kilometer of zachter rijden, dan gaat de elektromotor het weer overnemen van de benzinemotor. En zo spaar je een hoop stroom, of tenminste brandstof uit. Maar ja, aan de andere kant denk ik, ja, dan zeggen ze ja, allemaal elektrisch. Allemaal mooi en prachtig, en allemaal goed bedoeld, natuurlijk. Maar ik heb toch ook een beetje kanttekeningen bij. Als je nou bijvoorbeeld uh, alles nou elektrisch zou laten lopen. Hè? Uh, de auto's. Uh, nou ja, je hebt al elektrofietsen. Fietsen die... Uh, hey, uh, er zit niet eens geen benzinemotortje meer op. En ja, dan kan je thuis het stopcontact opladen. En dan kan je met 20, 25 kilometer per uur... Kan je dan naar je werk rijden zonder dat je hoeft te fietsen. Nou, ik vind zo'n ding handig. Als je tegen de wind in moet rijden. Dat je hem dan even aanzet. Maar ja... Oké, okay, ieder soort ding natuurlijk. Maar die stroom komt ergens vandaan uit de krachtcentrale bijvoorbeeld. Hm? Denk aan de Tweede Maasvlakte, waar kolencentrales staan. Uh, denk aan de centrales in, in Noordoost-Groningen, waar ze dan ook weer kolencentrales gaan bouwen. Ik dacht dat ze zo milieubewust bezig waren. Nou vind ik het ook geen gezicht hoor, al die windmolens, die horizonvervuiling, wat GroenLinks wil. Maar dan zeg ik, nou ja, goed. Windenergie uh, loopt dus niet op wind, maar op, op, uh, ja, op subsidies en zo, weet je wel. En dat kost geld. Nou ja, dan zou ik misschien uh, zeggen: nou ja, Zet windpanelen. Windpanelen moet je maar. Oh, oh, oh, oh. zonnepanelen bedoel ik, eikel. Nod ben ik toch een sufkut, Maar goed, <laughs> zonnepanelen. Maar ja, in Nederland hebben we natuurlijk niet zoveel zon als in Zuid-Europa. Dan zou ik zeggen, nou, dan heb ik een leuk idee. Zet in de zuidelijke landen van de Europese Unie zonnepanelen neer. Spanje, Portugal, Zuid-Frankrijk, Griekenland, uh, Italië, noem maar op. En uh, ja, maak een netwerk door Europa. En zet in de noordelijke landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Scandinavische landen, Nederland, Duitsland, uh, Denemarken, noem maar op. Zet daar dan windturbines neer. Maar dan wel wat uit het zicht van de bewoonde wereld. He, zo ver mogelijk op zee. Ja, dan zeggen ze weer, ja dat kost ook weer een heleboel geld. Maar ja, het is een eenmalige uitgave, weet je. Maar... Ik bedoel, daar moet toch een oplossing voor te vinden zijn. En dat is dus wel leuk elektrisch auto rijden. Of uh, op je elektrofietsje. Maar die kolencentrales hier in Nederland... die vervuilen en die maken stroom voor die fietsen. Dus ja, alleen de luchtvervuiling is wat, wat lokaler meer. Als... Uh, ja... Als je een benzinemotor hebt, heb je natuurlijk overal die, die uitlaatgassen. Maar dan is het wel geconcentreerd. Maar ja, het verspreidt zich toch ook weer overal heen. En dat is minstens net zo ongezond als al die auto's en, en, de, en bromfietsen en scooters die op benzine rijden. Oké, okay, genoeg hierover. We gaan een gezellig leuk lightje draaien. En uh, wat gaat het worden? We gaan we eens even kijken wat we nu al voor prachtige muziek hebben, lieve mensen. Wauw. Misschien is het een goed idee... om eens uh, een leuk liedje te draaien. Van... Uh, ja, nog een rocknummer. Ja? Nee, kijk hoor. Ja, ik, ik, ik heb me een beetje slecht voorbereid op dit moment. Nog een leuk rockliedje... Ja, ja. Oké, okay, nog één rockliedje dan, dat vinden we gewoon. Of uh, genoeg. Modern Pitch met Silly Boy. Of was Sugarloaf? Sugarloaf wordt het. Oké, okay, mensen, daar komt-ie. Modern page met sukkuli. Love. Prachtig, prachtig, mensen. Ja, dat is vandaag zondag 1 februari 2015. En uh, ja. Ik zit te wachten tot er iemand belt uh, via de Skype. DJ. Jaap. Ofwel DJ. Jaap. En dan. Uh, ja, dan kan je bellen. En als je alleen maar wilt chatten op de Skype, dat kan ook. En uh, ja, doe gezellig mee. En uh, ja, een, een leuk. Uh, misschien heb je wel een leuk liedje wat je wil uitvoeren op je gitaar. Of weet ik veel op je blokvlaat van mijn part, of op je mondharmonica. Of een oude harmonium van je opa. Of weet ik veel wat ik heb mij het allemaal schelen. wat je allemaal doet. Ik heb hier ook nog uh, uh, uh, uh, uh, uh, wat muziekinstrumenten. Ik heb hier bijvoorbeeld een, een Kazuka. Een, Ah, ik zou misschien wel denken, wat is het allemaal voor? Die event is helemaal niet goed bij zijn plaat. Die zei ja, ja, misschien heb je nog wel gelijk. We gaan door met het volgende liedje, lieve mensen. Ik wil jullie niet al te veel vervelen. Met al die rare uh, verrassen die ik zo uh, nu en dan doe. En het moet allemaal leuk en gezellig blijven. We gaan nu eens even kijken wat we nu weer uh, voor leuke muziek... Laten we eens lekker dansen, mensen. Ja, lekker dansen. Dance, dance, dance. Black Parrot. Met... Uh, the Black Parrot met... Struggle, ja, daar komt ie. Hé, hey, waarom doet hij het nou niet? Of zijn voor? Ze dus moet ik even kijken. Ja, daar komt ie, daar komt ie. Tijd voor plezier met DJ Jaap. Ja, luisteraars. Uh, ja, zo prachtig. maar wat ze net hoorden. Oké, okay, mensen, we gaan eens uh, even kijken. Ja, maar leuk en aardig. <laughs> Het is wel jongens. Hè. Ja, ik zit hier uh, lekker. <coughs> lekker uh, achter uh, mijn pc'tje. En uh, ja, zondagavond. 1 februari. En uh, ja, oké. Okay. We gaan eens even kijken wat we voor uh, moois uh, kennen draaien, beste mensen. En uh, ja. Archvo met Legacy. Man Een programma om rauw in te bijten. Alleen voor echte mannen. Bij Aloha Radio. Vanaf woensdag 4 februari 2015. Aloha Radio, jouw zender. Aloha Radio is elke woensdag en zondagavond in de lucht vanaf 8 uur. Ja mensen, zo is het net hè. Aanstaande woensdag 4 februari. Ik ga een echte mannenprogramma. Voor kerels onder mekaar. Nou ja, fijn. Allerlei onderwerpen wat gaat over mannen. Ah, fijn. Het programma, ja, dat bepalen jullie, hè. Dus als jullie dan eh, komen met suggesties... Ga naar de website www.aloaradio.k En ga naar eh, het volgende... Dan moet ik het even opzoeken. Ga naar uh, aloa-radio.tk en ga helemaal naar boven. En dan zie je Home, Contactas en Aloha Radio. En bij Contactas, die klik je aan. En dan ga je naar. Uh, ja, dan vul je je naam in, je e-mailadres, je nummer, je telefoonnummer. Dan je verhaal. En dan moet je dan nog ergens een code invoeren. Om eh, bijvoorbeeld... Eh, robotics of weet ik veel wat voor troepen eh, om de boel eh, te verpesten tegen te gaan. Vul je dat nummer in bovenin of de tekst of wat dan ook. Dan klik je op submit. En dan... Eh, ja en onderwerp kan over van alles gaan, als het maar over mannen dingen gaat. En vrouwen zijn niet welkom in het programma. Die uh, gaan we dus bewust buiten de ding houden. Want uh, ja, oké. Okay. En niet uh, dat we zo tegen vrouwen zijn, we zijn gek op vrouwen. Ja, vrouwen. Oh, zonder vrouwen zijn wij mannen niks, hè. Ik bedoel, dat wel natuurlijk. Maar aan de andere kant zeg ik ook weer, het is toch even lekker. Even mannen onder elkaar. Weet je, wat ik nou zo leuk vind met mannen dingen, weet je. Dan heb je tegenwoordig weer dat de barbershop weer helemaal in is, weet je. Dan kom je in zo'n, ja je weet al, een barber, de barbier. Vroeger, ja, waren ze niet alleen kapper knipten ze niet alleen je haar en punten ze niet alleen je snor en baard bij... maar uh, ze knepen ook steenpuisten uit... en uh, alle andere, handen smeerige klusjes... Uh, waar de meeste mensen voor hun hoofd voor omdraaien. Dat deden ze even, weet je. Ik moet je daar wel even bij uh, zeggen... Dat je niet moet schrikken als je de rekening krijgt... als je bij zo'n barbershop komt... om alleen je haar te doen of wat je ook wil. Uh, het is een, een, een barbershop... zijn vrouwen totaal niet welkom. Het is een echte mannenclub. En er komen allemaal uh, ja, echte kerels komen daar... om hun haar te doen of weet ik veel wat om over voetbal te praten onder elkaar... ja, helaas, sorry, heren... maar er mag niet gerookt worden. En er kunnen natuurlijk die barbershops niks aan doen. Maar dat komt van bovenaf... van uh, uh, de regering... en van uh, meer van die azijnzeikers... die even willen bepalen hoe jouw uh, leven in elkaar zit. Nou, ik hoop... ...binnen de kortste keren, met, want we hebben dan in maart natuurlijk de provinciale verkiezingen... ...die ook heel veel invloed hebben op de uh, uh, zetelverdeling in de Eerste Kamer. Dus als ik jullie was, zou ik allemaal stemmen met, uh, in maart op de partij naar jouw keuze. Ik ga jullie niet beïnvloeden door een partij te noemen, dat ga ik niet doen... Dat moet je allemaal zelf weten, maar uh, volg je hart en doe je ding, mensen. Dus ik zou zeggen, ja, oké, okay, mensen. Ja, we hebben nog tien minuten, Het is bijna negen uur. Zondagavond 1 februari 2015. En uh, ja, het is uh, tien minuten voor negen. En uh, ja, we gaan nog een paar liedjes draaien, lieve mensen. Ja, na negen uur kunnen jullie dus skypen, hè dj.jaap dj.jaap even voor de duidelijkheid skype adres dj.jaap en uh, daar kan je mee kletsen of mee chatten op de skype kan je ook chatten tegenwoordig en, uh, maar goed vanaf woensdagavond uh, uh, dus het uh, programma uh, uh, man bij komt. kont een knipoog naar bal man bij het ...hond. Maar... ...het gaat dan over mannenzaken. Dus over auto's, over seks... ...over... Uh, ...weet ik veel, kan me niet schelen wat... ...als er maar over mannen dingen gaan. En vrouwen mogen niet meedoen. Nee, absoluut niet. Of je moet lesbisch zijn. Dan misschien... ...maken we een uitzondering. Maar uh, uh, homo's mogen natuurlijk... ...ook meediscussiëren. Die zijn ook van harte welkom, want het zijn wel mannen, toch? Dus... Ook homo's zijn welkom in dit programma, natuurlijk, want dat zijn ook eigenlijk mannen dingen. Al hebben uh, ja, een aantal mensen er misschien moeite mee, dat is jammer voor hun, maar homo's stellen net zo goed mee. Oké, okay. lieve mensen, we gaan eens even een leuk liedje draaien, eens even kijken hoor. Uh, ik ga eens even zoeken, ja, we hebben zoveel mooie muziek jongens, allemaal rechtenvrij. ...en vallen allemaal onder licentie van Creative Commons... ...en de muziek die ik afdraai... ...komen van jamendo.com. Dus het is maar dat jullie het even weten. En ik heb hier uh, echt een... ...ja, ik zal eens een mix... ...ja, Sam Ellie Volcano. ...met... Halloween Scream. Niet schrikken mensen, niet schrikken. Halloween Screams. En dat duurt 5 minuten en 45 seconden. Met DJ Jaap Ja mensen Aha. Nog twee minuutjes En uh, dan is het weer Negen uh, uur Oké, okay, ik zal de tijd even vol praten Oké, okay, dat was een prachtig uh, nummer Wat je net hoorde hè? Ja Ja, dat was uh, Halloween Screams <laughs> Halloween Screams Prachtig nummer of dat, ja... in screams. En, eh... Ja, ik vind het heel raar... dat ze altijd vrouwen horen En geen mannen, weet je. Mannen die in, in, in eh, grasp, Ja, mannen kennen toch ook angst. Weet je. Misschien is het wel een leuk onderwerp... Voor, euh, Voor 4 februari, hè. Want dan gaat het beginnen, het programma. Man bij het komt... En waarom man bij het komt, nou het is een kleine knipoog naar man bij het hond van de NCRV. Maar het heeft eigenlijk niks met de man bij het hond te maken. Maar ik vond het gewoon uh, leuk, uh, ja. mannen houden ook van vrouwenkoortjes, en daar bijten ze graag wel eens in. dus is echt iets, iets mannelijks. Voor alle mannen, homo's, hetero's... Uh, uh, uh, ...sukkels, uh, stoere binken... Uh, ...nou ja, uh, maakt niet uit wat je bent... ...als je maar een lul hebt. Als je maar een man bent. <laughs> Daar gaat het om. Het is een programma van mannen. Over auto's, het kan over sport gaan. Het maakt niet uit, maar jullie bepalen de programmering. Niet ik, maar jullie mogen bepalen... Uh, dus uh, gewoon uh, uh, dus vanaf uh, woensdagavond, uh, vanaf uurtjes of negen of zo. We beginnen dan negen uur. Het is een onderdeel van het programma Midweek Express. We hebben eerst uh, van acht tot negen non-stop muziek. En van negen tot tien uh, man bij het kont. En uh, dan gaan we zo dus uh, maanprogramma uh, waar ik het net over had. En vanaf uh, tien tot elf uur, uh, ja, van alles en nog wat, maakt niet uit. Maar uh, oké, okay, goed. Dus dat jullie het allemaal even weten. Mensen, het is bijna 9 uur. En uh, na 9 uur gaan we gewoon weer verder. En dan kunnen jullie skypen. DJ.jaap, oftewel dj.jaap. Skype adres, hè. dj.jaap is het Skype adres. Dus het is bijna 9 uur. Jullie mogen meedoen via de Skype. Oké. Okay. Luidjes, dit was dan weer. Het is tijd voor plezier met DJ Jaap. En zo is het maar net. Aloha Radio is elke woensdag en zondagavond in de lucht vanaf 8 uur. Ja mensen, we gaan nu luisteren naar uh, Ska-Brot met Place Where I'll Be. I want to say what I want to say. I want to feel how I want me to feel. I wanna do what no one else has done. Somehow I realize that I want too much. I wanna go where no one else has gone. I want to fly higher than the sun. I want to dive deeper than the sea. Well, after all, it's only a dream. So please tell me where's the place that I belong. Stronger than the strongest man I want for everything a master plan I want it faster than a big jet plane But every day I feel the human pain Sometimes I want the world to change I want peace for every human race I want everyone to laugh and dance In fact I know that I don't stand a chance so please tell me where's the place that I belong That we are so small And everybody tries to find a way we can talk But isn't essence A blessing for us Because without a goal Humans can't survive I, I keep on trying even if every way leads wrong I will use every chance before it's gone So every day I'm gonna play this song So I move on to find a place where I belong I keep on trying even if every way leads wrong I will use every chance before it's gone So every day I'm gonna play this song Dat was uh, Ska met Place Where I Be Belong. Oké. Oké, ik weet niet of je me nog hoort, uh, Jacco. Ben je er nog? Ik zal even kijken of ik hem even kan bereiken. Kijk hoor. Oh, dat is Herman en Jacco. Oké. Okay. Herman en Jacco. Hallo. Hoi hoi. Hoi hoi. Uh, ja, ik kreeg een uh, de gesprek, uh, Skype viel uit en ik kreeg een linkje, Hé man, hoe weet je dat? Te bereiken. Uh, ik denk ineens uh, zacht. Uh. Hmm. Kijk hoor, ja, hier heb ik het wel allemaal openstaan. En hier, uh... wacht even. oh, wacht even, wacht even, ik het nog even overzetten? Dat is beter. Ik heb er net een heerlijk Turks pizza achter mijn kiezen gestopt. Heerlijk man. Heerlijk hoor. Ja dat uh, gaat er wel in. En, uh, er zit niet eens vlees op, maar het is hartstikke lekker. Dus... Ja, het is, het is makkelijk klaar te maken. Ja, je kan het in principe zelf ook maken. Dus het is een pannekoek ja. die warmen ze even op in de oven. Dan noemen ze de tomaat, uh, sla. Uh, nou ja, en nog wat uh, van die uh, hoe heet ding, uh, dat spul. Uh, van die sausjes, knoflooksaus. Uh, Weet je, hoe heet dat spul ook alweer? Die uh, sambal. En, uh, en als er vlees erin zit, dan, dan is het een donner. Of een donner, dunner, dunner, weet ik hoe ze dat noemen. Maar ze hebben, ze hebben, uitsluitend, ze hebben uitsluitend kip. Kippenvlees, dat ding wat zo in de rondte draait, weet je. Dat is allemaal kip. En uh, ja, ze hebben ook nog een restaurantje overgenomen van de Joegoslaaf. En die liep niet zo goed. En uh, nou zijn weer andere mensen aan het opknoppen. Ik ben benieuwd wat het nu wordt. <laughs> We hebben al een Griek in de buurt. Uh, ja, Joegoslaaf is helaas weg. Die liep niet zo goed meer. En, en die maakte goed eten hoor. Ik heb er eens dus een aantal keren gegeten. Maar als <coughs> goed eten daar. Het is echt lekker dat je ook zo'n... Zo ja, vijf soorten vlees en zo. Oh, heerlijk. Ja, het, het, bij ons in de buurt, uh, dan kun je zien dat Apeldoorn echt nog een beetje een, toch een dorp is. Dat het, in de eerste plaats, er zit gewoon niet veel. Ja, een snackbar, maar nou, daar houdt het eigenlijk van mee op. Er zit eigenlijk niks in de buurt verder. is geen salamazaak, geen, geen, um, geen, geen pizzeria of zo. Alles zit een, een eindje verderop, meer in de hmm, stad, zeg maar. In de stad, ja, ja. Ja, ja, ik ben er wanneer was ik er? 2009, geloof ik. Maar zo'n uh, leuk, leuk, gezellig startje. Leuke binnenstad. En daar heb je ook, ja. uh, zag ik, uh, een soort... Uh, ja, wat was het? Een soort water liep daar door die, die, die, die, die winkelstraat. Ja, klopt. Kan ik me nog herinneren? Hier uh, hebben ze een... Uh, normaal kan ik het zo opnoemen, maar nu ben ik het even kwijt. De, de, de slechte... De, de, de, Ah, ik ben even de naam kwijt, maar in ieder geval, die hebben ze een paar jaar geleden hebben ze dat weer helemaal opgegraven. Dat heeft er ooit oorspronkelijk gelopen en uh, ja, nou ja, dat, uh, dat hebben ze dus weer besloten om dat weer naar boven te halen. Dat liep er nog, maar dat liep uh, diep onder de grond, ja. maar ze hebben het dus besloten om, uh, om dat weer op te graven. Nou, dus, het uh, heeft wel iets leuks, ja. Want ja, het uh, parkeren, parkeren als je bijvoorbeeld in Delft was het al duur, drie zoveel, en nu wordt het 20% duurder het parkeren in Delft. Okay. En het valt me echt op, overal waar een links college uh, zit, in de gemeenteraad, is altijd het parkeren heel duur in zijn stad. Nou, daarna valt het yeah. mij dus 1,70 per uur, in de binnenstad is het uh, toch 2,10 euro dacht ik. Maar rondom het de centrum uh, dus, uh, en kost het 1,70 per uur, dus nou, mogen we mogen eigenlijk nog niet klagen hier. Nee, zeker niet. Naar... Weet, weet je wat het, het, het aparte aan, aan Apeldoorn is, dat um, het, is het, allemaal, uh, het is het allemaal net niet, zeg maar, en daar bedoel ik mee dat uh, voor de oude oudere Apeldoorn zoals nou zeg maar zoals mijn ouders zeg maar daar is Apeldoorn te, te stads voor geworden zeg maar het was vroeger echt een klein dorpje met hem, en de hoofdstraat was een zandweg en uh, nou ja het is gewoon heel groot en heel stads geworden zeg maar en, en er zijn heel veel mooie oude gebouwen tegen de grond aangegooid in plaats dat ze ze wat aangepast hebben en een nieuwe bestemming er aangegeven hebben hebben ze dat allemaal ter de grond aangeflikkerd en, en vervangen voor kille blokken nieuwbouw en een en grote ik, ik zit hier vlakbij een, uh, bij een heel, wat ooit een heel groot park was zeg maar met mm -hmm. een vijver en een voetbalveld erin en een kinderboerderijtje en een biologisch lescentrumpje en dat, dat was echt een heel mooi park met water erin en zo weet je wel en uh, uh, uh, dat park is gewoon deel bij deel voor deel door projectontwikkelaars opgesloten. De eerste deel werd een wijk daar werden een stuk of 40 huizen gebouwd dus toen was dat deel was weg ja maar de rest komen we niet aan. Toen een paar jaar later werd het hebben deel, we een grote school neergezet, ja, maar de rest daar komen we niet aan. En toen in het laatste deel, daar is nou een heel groot, heel, het lijkt de bijlmer is wel, een combinatie van zorgcentra en bibliotheek en alles, maar echt spuug en spug lelijk. En, uh, ja, ik, ik, en voor, voor de jeugd is Apeldoorn weer niet stads genoeg, weet je wel, ja. twee uur gaat alles dicht. En, mm -hmm. en op de zondag is er helemaal geen einde flikker te beleven, zeg maar, dus uh, ja, Apel, ik zou uiteindelijk, uh, officieel is het van een dorp, maar ik zou uiteindelijk, het eigenlijk, uh, is de stad van niet. net niet, ja, ja. zeg maar, het is, uh, ja, voor degene die van natuur uh, houden en van oude dingen is er te veel veranderd en te veel opgeofferd, en voor degene die echt graag in de stad willen dan, maar, missen ze een hoop dingen. Hallo? Hallo, Marcus! Hey, Marcus! Hey, ja. ja hey, hey. Jaco! Ja, ja. Hallo! How about Oh, wacht even voor een moment. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, ik, ik, uh, eens <tossimus> even Skype updaten. Dus toen zag ik ineens, eh, uh, hé, hey, ik werd gebeld. Mr. YouTube hemzelf. Yes. Ja! Hoe gaat het ja. met jullie? Ja, ja, goed. Goed hoor. Goed, dat is, dat is mooi. mooi om te horen. Nou, ik, heb, um. uh, ik ben op Twitter. Ik heb uh, jou ook toegevoegd, Marcus. Ik zit nu alleen nog maar op Twitter. Op Twitter oh, <laughs> ja, ik Niet ik, dus op Facebook. Nee, die, uh, daar zit ik niet meer op. Oh, dus, okay. Maar ik zit wel op Twitter. Oh, oké, okay. dus, uh, Twitter. Ja, ja dat heb ik ook nog, inderdaad. Ja. Dus dat is uh, altijd wel handig, natuurlijk. Mm. Ja. Uh, Marcus, heb je, die, uh, heb je nou die nieuwe cola's? Ik, ben, ik heb even. Ik moet bekennen, ik heb een tijdje even helemaal niks aan YouTube uh, bekeken en gedaan. Heb je ja. nou die, heb je die nieuwe cola's al geprobeerd? Die Pepsi en die Coca Cola en al die andere merken die er nog zijn met die groene, met dat Stevia erin. Ja, nou, het grappige is dat. Um, uh, coal, dat heet geloof ik Coca-Cola Live. en dat is inderdaad uh, een, een groen blikje met uh, stevia, daar ja, zit trouwens ook suiker in, hè? er zit stevia en suiker in. Ja. Um, en toevallig um, vorig jaar, ik denk ergens zo'n beetje rond oktober, november denk ik, mm. heb ik uh, kwam ik op een website waar, uh, waar ik Coca-Cola live al tegenkwam en dat was toen alleen nog maar beschikbaar als import. Hmm. En uh, later werd het, uh, kwam het dus ook naar Nederland, maar ik had het dus een, uh, een keer besteld als import en toen heb ik het al een keer in een Tijd voor Cola video uh, gebruikt. Ah oh, oké, okay. ja. ik, daar, ik heb het je toen zien doen, ja. Dus ik vroeg maar, me af, Pepsi heeft nu ook zo'n variant. Pepsi had inderdaad, uh, die had ik dus ook al uh, getest in, uh, in een Tijd voor Cola aflevering en dat heet Pepsi Next inderdaad. En het grappige is dat het label van Pepsi Next was uh, vorig jaar nog blauw. Maar dat hebben ze nu ook heel slim naar groen veranderd. <laughs> ja, dat hebben ze handig gedaan, hè? Ja, Maakt... want dat zal vast wel te maken hebben omdat Coca-Cola natuurlijk ook uh, in het groen is dan. Dus dan doet Pepsi dat even na, denk ik. Ja, ik denk, ik denk dat ze uh, ze kopieën. Wat wel grappig is, is trouwens dat ik moest er even aan denken toen ik de cola zag. Toen moest ik denken aan jouw cola-vlogs. Ja. Is... Uh, de van de week was er op Nederland 1 was de grote voedselquiz met Paul de Leel. Ja. Ik weet niet of je vallen nou iets van meegekregen hebt. Uh, maar nee, uh, daar ging het dus over dat uh, de deskundige daar die zei dat het maakt dus uh, geen ene uh, flikker uit of je nou uh, die, uh, die, die, die die suikervrije zogenaamd drinkt. Of die uh, cola, de, gewoon de standaard cola. Sterker nog, zei hij, uh, je kan misschien beter nog een klein beetje van de echte cola drinken. Van, een, wat voor merk dan ook? Een echte cola drinken dan van die suikervrije. Want ja. die suikervrije die, uh, stimuleert in het lichaam de aanmaak van insuline, oh. maar, maar er komt dan geen suiker binnen. Dus het lichaam gaat compenseren. Dus het is eigenlijk nog veel ramzaliger. Nou, ik had, sowieso, ik, ik, dacht, ik had sowieso al het idee dat, dat, dat live producten eigenlijk altijd wel uh, eigenlijk nog een stap erger zijn dan gewoon de reguliere varianten. Ja, dat klopt dus. Dus ik, wat jij zegt, dat, uh, dat ben ik ook wel met een je eens. Ik, ik, ik neem liever ook gewoon een coca cola hier bijvoorbeeld. Dat, uh, die is lekker. Ja, die is lekker. En, en ik moet zeggen, die, die coca cola live vond ik nou ook weer niet heel bijzonder of ofzo. Ik uh, nee. vond het niet echt uh, dat je zegt van, nou, dit is apart. <laughs> dus, dus eigenlijk, um, ja, ik denk ook niet dat ik, het, dat, ik het, dat ik het vaak zal gaan kopen, denk ik. Nee, nee. oké. Okay. Dus, uh, en ik zag, uh, ik zag laatst dat je uh, nog in, in een van je video's had je het over gespratchen. Uh, ja, ja, inderdaad. Want uh, uh, ik kwam er laatst achter dat er een bestelling was geplaatst. Iemand heeft uh, of had uh, twee uh, uh, koffietijdmokken besteld. Mm -hmm. Ik was al verbaasd, want uh, de, die Spreadshirt shop die heb ik al langer dan een half jaar. Dus ik had ook helemaal niet verwacht eigenlijk dat, dat, dat er nog een bestelling zou komen. Maar toen, kwam, toen ineens kreeg ik daar een e-mail over. Ik denk, Huh? oké, okay. <laughs> apart. Mm -hmm. Ja, want uh, ik denk, uh, zeg maar, om, om, om er iets aan te hebben, moet je behoorlijk wat verkopen of niet? Ja, tuurlijk, want uh, kijk, zo die, kijk, die mok die kost 15 euro en daar, daar krijg ik dan zelf 3 euro van of zo, of zoiets. Dus uh, dat is bijna niets inderdaad, dat klopt, ja. Ik heb een, uh, ik heb een paar uh, sweaters ontworpen. Oh, oké. Okay. En, uh, ik, heb zo nog niet, uh, ik moet nog even kijken hoe dat, uh, hoe dat werkt, verkopen via uh, dingen. Je zult waarschijnlijk wel de een of andere account moeten openen en dan... Uh, ja, is... Het, het, is, het, is, het is natuurlijk een leuk, een leuk idee en heel veel, heel veel YouTubers die doen dat. Maar ik weet gewoon van, van uh, bekende YouTubers dat zelfs hun uh, moeite hebben om, om in grote getallen te verkopen. Uh, alleen als je het hebt over Enzo Knol, ja, dan, dan, uh, dan, he, dan verkoop je wel. Maar, maar in alle gevallen daarbuiten is het vaak toch wel van, nou, uh, er koopt af, is eens iemand wat. Maar het is niet zo dat, dat er een heleboel mensen dat... Uh, dus da daarom, daarom had ik ook helemaal niet... Het, uh, uh, hoe zeg je dat? Daarom verwacht ik ook helemaal niet, überhaupt niet dat iemand ooit iets zou bestellen in die shop. Maar ik had hem wel aangemaakt maar ik het gewoon uh, een, een leuk idee vond. Dat wel. Kan, uh, kan Jaap natuurlijk wel een uh, Aloha-trui maken? Ja, bijvoorbeeld. T-shirt van Aloha Radio. Nou, ja, ik heb, uh, ik heb twee shirts laten maken. Van Aloha Radio. En, uh, en die waren best prijzig hoor. Oké. Okay. Ja. Ja, ik, ik weet dat. Uh... Oh, ik zie dat Herman Tecklenburg ook online komt. Ja. Uh, ja ik, ik, um, oh, ik wou muziek. Shit. Um, de Decathlon in Apeldoorn, daar, de Decathlon uh, die hier in Apeldoorn zit, en dat zal wel voor alle Decathlon's gelden, daar kun je wel voor een uh, schappelijk prijsje een T-shirt laten bedrukken. Oké, okay, yeah. ja. Dat is zo'n uh, uh, Sinds een tijdje hebben ze net uh, aan de rand van Apeldoorn hebben ze een groot uh, winkelplein gebouwd, zeg maar, met allemaal grote ketens, zoals de mediamarkt en uh, twee hele grote sportketens, uh, zeg maar, van sportzaken. Um, en een van die ketens is uh, Decathlon, en dat is een soort van budget sportwinkel, zeg maar waar je alle kleding en attributen van... zo'n beetje alle denkbare sporten kunt kopen. gigantisch gigantische vloeroppervlakte. Maar tegen echt de prijzen, zeg maar. Oh, dat is wel dus, mooi, hè? Uh, echt interessant wel. En uh, daar kun je dus gewoon uh, van alles ter plekke... We hebben een, een soort van afdeling in in. daar kun je dus ter plekke alles uh, laten bedrukken. Dus je kunt gewoon een product kopen daar. Een trainingsjack... Of een sweater, of een hoodie, of een t-shirt. En dan ga je daarmee heen. En dan kom je met je eigen ontwerp. En dat kun je erop laten drukken. Ja, dat is altijd leuk. Je kan er gewoon zelf bepalen wat je erop wil zetten, inderdaad. Hij heb je wel iets unieks. Ja. Weet je wat maar wel een stunt lijkt? Bijvoorbeeld een foto van je blote borst. Van je ja, borst, borstkast. En dat dan op je shirt laten bedrukken. Oh, oh ja, dat is wel een heel bijzonder idee, inderdaad. Ja, als je dan zou zo iets van een vrouw eh, van, zeg maar dan als man aantrekt, zeg maar. Dus iedereen zat te kijken van, hm, wat loopt daar nou, weet je wel. Of <laughs> gewoon dat, dat je gewoon op je dikke bierpens een sixpack hebt. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is, dat, dat is ook wel leuk, ja. Dat dus, ja. uh, vind ik ook wel grappig, ja. ja. Maar ik heb het zelf, dus ik ben, ik, ik, ik, ik, zat van, ik had dat van Spreadshirt gehoord. Ook via jouw um, uh, vlog. En uh, toen uh, ben ik even wezen kijken. En toen heb ik zo wat dingen zitten. Je, je kan echt hele mooie dingen ontwerpen En ik denk dat ook. Dat vooral mensen... Uh, die, die, die heel goed kunnen ontwerpen... die heel grafisch, grafisch ingesteld zijn... dat die daar wel... wel een aardig centje mee kunnen verdienen. Ja, ja, ja. ja. Ik heb de... de zeg maar, de, dat wat op de koffietijfmok staat... en de, de dat t-shirt... dat heb ik iemand anders laten doen... destijds nog. Uh, eigenlijk een, een vrij... Um, uh, simpel ontwerp nog wel. Maar ik, ik, ik ben zelf niet echt een... Echt een, ja, een kei daarin, denk ik. Maar... Um, je kan er wel heel veel mee. Dat denk ik wel. Ja, Dat is wel leuk. En, uh, ja, uh, ja, als je geluk hebt... Dan, dan, dan, dan, dan koop je dat. En, ja, Ik bedoel... Kijk, Nederland is natuurlijk ook vrij klein. Hè? dus de maatjes die je hier kunt. Uh, als je dan, uh, een... Een... Uh, Kijk, in Amerika zit of zo weet je wel uh, dan kun je in een veel grotere markt natuurlijk. Ja, dan kun je een groter publiek bereiken ook. Uh, ik, ik moet wel zeggen want ik had meer zoiets van nou, ik voelde me eigenlijk meer vereerd, want ik had zoiets van ja, voor de kost, voor de verdiensten hoef ik het uh, eigenlijk niet te doen ik, vond gewoon een hele, ik voelde me gewoon helemaal vereerd eigenlijk <laughs> Ja, ik, ik, ik vraag me ook af of, oh, ik, weet, ik weet niet hoe oud die site was, maar ik weet dat zeg maar, uh, van de eerste generatie uh, YouTubers, zoals San Archer en zo, en, en die uh, begonnen toen YouTube begon, zeg maar, yeah. die hadden altijd een, een Café Press door, zeg maar. Dat, was, ik, dat is hier in Nederland, is dus dat geloof ik nooit echt doorgekomen, die site. Maar oh. Café Press was in Amerika, was dat vrij groot, zeg maar. En daar kon je dus ook echt alle, denkbare camera-tasjes en, en, en telefoonhoesjes en mokken en t-shirts en zo, weet je wel voor jouw YouTube kanalen en zo. Uh... Oh ja, ja. ja je, je hebt natuurlijk mm -hmm. wel een heleboel mogelijkheden. Je kan keycords... kun je laten... Uh, kun je do doen... Uh, mokken, uh, t-shirts... en nog een heleboel andere dingen. Um, dus, er zijn wel veel mogelijkheden... Uh, bij Spreadshirt, geloof ik. Maar ik, ik, moet, ik moet wel zeggen... dat ik wel een aantal dingen mis... want ik zocht ook naar een glas bijvoorbeeld... Uh, ze hebben wel een mok, maar ze hebben bijvoorbeeld geen glas die je kan ontwerpen. Dat voelt dan wel weer een beetje jammer. Ja, omdat je dat je daar moet branden natuurlijk, hè? Ja, dat, dat is misschien wel weer een, van een ander level, inderdaad. Maar dat. dat uh, ik, ik zocht eigenlijk naar een glas om dan eventueel tijd voor cola op te laten zetten, weet je wel. Maar dat, ze hadden geen glas, geloof ik. Nee. Oké, okay, ja, nou, dat. Uh, hoe heet het. Uh... Ja, glas moet je natuurlijk etsen of branden. Daar heb je natuurlijk vrij, uh, uh, vrij ingewikkelde uh, apparatuur waarschijnlijk voor nodig ofzo. Dat zou wel kunnen, ja. je had, Vroeger had je bij de videotheek van die glazen met van die uh, plaatjes van films uh, erop. Ja! Dat ja. vond ik altijd heel leuk. Ja. Dat, uh, dat is mooi inderdaad. Dus... Ja. Hoe gaat het verder met het, uh, met het YouTube gebeuren? Ja nou, ik ben deze maand wel iets minder actief uh, dan uh, zeg maar, uh, ja, dan vorig jaar. Uh, waarom, weet ik niet, maar ik heb altijd een beetje, daar uh, wint ik ook nooit doekjes om hoor, maar ik heb altijd, ik, ik heb altijd een beetje een down periode in de, in de december maanden, of de donkere maanden, de wintermaanden, dan ben ik nooit helemaal uh, op mijn best uh, zeg maar. Geestelijk. Dus. Uh, ik, meestal wordt dat weer beter naarmate. Uh, langzaam de lente weer komt. Dus. Ik denk dat ik dan ook wel weer actiever zal zijn op uh, YouTube. Ja, ik ben zelf eigenlijk ook in een soort van halfwintenslaap, moet ik zeggen. Uh... Ja, maar ik, ik doe zo af en toe wel een koffietijd-aflevering. Of. Um, heel. Ja, of, of andere. Uh, ongein, zeg maar. Dat. Dat, dat er komt wel wat. Maar het is wel iets minder dan. Um, de laatste tijd. Of dan, ja, dan daarvoor. Dat wel. Ja, ja ik denk dat een hoop mensen daar ook wel last van hebben, een winterdimpel en een winterdepressie, zeg maar. Of, ja, ja de dagen zijn donker en het is, ja, je kan weinig doen over de dagen. Slecht weer. Ja, ja. ja, ja. Ik, ben ook, ik ben ook wel meer van de, van, van de, dat het wat langer licht is en dat het toch wel wat wat warmer weer is, inderdaad. Ja, oké. Okay. Kunnen, maar maar dat, betekent ja. niet, dat betekent niet dat sommige mensen die dachten al van, oh, uh, heb je geen zin meer in YouTube? Nou ja, dat, dat is niet het geval. Ik, uh, ik uh, heb, heb, er, heb er heel erg zin in. Om, maar ik, het is gewoon zo van, soms dan, dan vind je het leuk om een video te maken. En het moet wel leuk blijven, want als je een video gaat maken, dan moet je er wel echt zin in hebben. En niet, en niet ja. dat je denkt van, nou, ik ga maar weer een video maken. En... Ja, dan, dan wordt het niks. Nee, precies als je, als je dat soort gedachten uh, zou hebben, zeg maar, dan moet je echt uh, gewoon gelijk kappen. Dat zou... Uh, nee, omdat precies. Het, omdat precies. het moet. Is, uh, nee, en daarom, daarom denk ik ook, op sommige dagen dat ik denk van, nou, ik heb echt geen zin, dan denk ik gewoon van, dan komt het wel weer een andere keer. Ja, zo is het. Nou, toevallig heb ik vandaag dan wel een, uh, of vanavond nog wel een videootje opgenomen. Heel toevallig. <laughs> en dat uh, als een typetje. En dan vertel ik uh, goed nieuws dat de Pirate Bay weer uh, terug is. Oh, vertel eens. Ah. De Pirate Bay die is natuurlijk een tijdje afwezig geweest. Mm -hmm. En uh, die zijn uh, weer terug. Of die is weer terug. Oké. Okay, uh, en hoe is dat, ge hoe is dat ge gegaan dan? Dat ze weer terug zijn? Ik bedoel, want er wordt al half gejaagd. Ja, ze, ze waren natuurlijk een tijdje, op, op, ja, non-actief, er waren wel een heleboel meerers natuurlijk. Hè? Dus dat zijn van die uh, gekopieerde versies. Ja. Um, maar um, ja, ik, het is een soort van herboren, maar volgens mij hebben ze wel weer wat trucjes uitgehaald, juridisch, of um, uh, waardoor ze toch weer uh, kunnen voortblijven bestaan net als... Um, uh, popcorn Time, hè? dat is ook zo'n. Dat is weer het nieuwe, nieuwe generatie film kijken eigenlijk. Zonder het te downloaden. Ja, dat is uh, mateloos, uh, mateloos populair, ja, popcorn. En bij ons ja. op het werk zijn heel veel mensen die uh, het kijken, maar die dan ook wel die stream rippen. Ja, ja, ja. ja. Zeg maar, dus die, ki die kijken, maar dan wel eventjes uh, een rippertje hebben lopen, zeg maar. Ja, yeah. nou, ik, ik, vind, ik, vind wel, ik vind het wel handig dat je gewoon uh, een film aanklikt of een serie en dat je dan gewoon gaat kijken en dat je dan, je, je hebt ook vaak met middels ondertiteling, maar dat je dan ook, um, dat je dan, als je dan klaar bent met de film of, de, of een aflevering van een serie en als je dan afsluit, dan, dan is het bestand ook weer van je computer weg. Dus het bespaart ook wel weer ruimte. Ja, ja. Ja, Jaap. Je bent vandaag stil, Jaap. Ja, ik zit zo'n gezellig mee te luisteren. Maar ja. eh, maar wees, ik zat zo vanmiddag eens te denken. Hè. Ik denk, nou hebben we dan tegenwoordig eh, ja, die crisis en zo. En een heleboel mensen hebben het moeilijk. Toen dus zat ik zo eens te denken. Hè, als je nou, nou zo'n wijk hebt. Hè, en mensen huren gewoon een pandje van een paar uh, 300 euro in de maand. Maar dan met z'n allen. En ze maken er ja. een soort buurtcentrum van. En dat mensen dan een kleine bijdrage betalen om uh, uh, um dat open te kunnen houden. Dan heb je ten eerste de gemeente lekker niks te vertellen. Dan kun je lekker doen waar je wil. De ja. dan, vraag je, ja, dan kun je nog eens leuke activiteiten organiseren voor de jeugd en voor de oudjes. Like dat, mij. Is wel, dat is inderdaad wel een goed initiatief. Ja. ja. Ik denk dat ik dat, dat eens een keer op mijn, op mijn Twitter ga plaatsen van nee, mensen, hè, misschien een ideetje. Of zo, Gezamenlijk één pand. Ja, en dan. Ja, het, euh... het, het, het, het raar is, daar zeg je wat. Um, er was uh, in de buurt van het centrum hier, van de stad waar de winkels zijn, de hoofdstraat en zo, daar stonden een paar uh, kantoorpanden en die stonden leeg. En die stonden op een gegeven moment al vijf jaar leeg. En uh, toen was er een groep van uh, studenten die hier aan een hogeschool studeerden. En die waren, hadden een, een, een comité gevormd. En die waren naar de gemeente toe gegaan Van, uh, ja, het staat nu leeg. Het kost, het kost nu geld. Uh, wij hebben het met de makelaar overlegd, zeg maar. Uh, dat wij er met, uh, met, uh, we kunnen er met 15 man in kunnen, zo zo'n beetje. Mm -hmm. um, dan betalen wij die, die, die man uh, een beetje een redelijke huur. Dan heeft hij nog iets van inkomsten, mm -hmm. zeg maar. En dan uh, passen we het zelf wel een beetje aan in onze vrije tijd Dat het leefbaar wordt. Hè? Een douche, een nou, wc zitten er al in. Maar een douche en een keukentje en zo. En dan kunnen we mooi met z'n allen bij elkaar, dicht bij de stad, dicht bij de treinen en openbaar vervoer, op loopafstand van de school. Mm -hmm. uh, dan dacht je dat de gemeente het bestemmingsplan wou veranderen van kantoorruimte naar, naar woning voor studenten. Echt niet. Ze hadden nog liever dat het kantoor gewoon nog twintig jaar leven bleef staan, dan dat ze het uh, net aanpassen. Ja, zo, Ik vind maar, dat echt, zo uit... echt bureaucratie, waanzin. Zo, zo zijn ze hier in Den Haag ook, hè? Ik vind dat zo'n waanzin. Ja, joh, het is ongelooflijk. Wat, wat, wat, is, dat, wat, wat is dat toch? Dan, dan kun je iets doen. Studenten komen zelf met, met, een, met een goed idee. dan moet je toch blij mee zijn met dat soort initiatieven? Ja, eigenlijk, wel. ja. ja. Ik, ik snap dat, dat soort dingen snap ik nooit, hè. Hebben, dat... jullie vorige, hebben jullie vorige week toevallig uh, geluisterd naar, uh, vorige week maandag, naar de uitzending van uh, Willem de Ridder? Uh, fuck, dus ik, heb wel, ik heb wel geloof ik. Uh, ik geloof. Ik, ik weet eigenlijk niets of ik geluisterd heb. Volgens mij niet. Ik heb wel okay, want... naar Sunset geluisterd. Dat was een dinsdag geloof ik. Of nee? Oh, oh, ja, ja, of, of vrijdag? Ja, maar, ja? Voor, want vorige week maandag was, um, was er weer een ouderwets uh, gezellige aflevering eigenlijk met willen delen. Via Skype. Want, ja, dat, uh, ik, ik, vond... ik, ik kon er toen niet tussen komen geloof ik. Nee, teamspeak, de... uh, teamspeak was niet uh, actief uh, vorige maandag, want uh, maar Skype, nou, waarom, ik weet niet precies waarom. Skype werkt tegenwoordig ook goed. Voor, uh, dat vind ik ook. Het en ik ziet er ook al aan dat hij toch de voorkeur geeft aan Skype. Ja, dat vind precies. ik zo ook hoor. Ja. Maar... En uh, ik heb voor het eerst Willem op de webcam gezien en hij mij tegelijkertijd. Dus... Uh, eigenlijk voor het eerst dat we elkaar echt gezien hebben ja, uh, leuk, live. <laughs> ja, dat moeten we maandag maar weer eens doen dan. Uh, nou, ik, ik zei ook, van, van wat mij betreft. Ja, dat leuk, uh, dan kun je elkaar lekker ook zien, weet je wel. Doen we dat iedere week? Want, uh, ja. dat was ook echt. Ja, ik een... denk, ik heb zo'n idee dat de Ridder Radio heeft, denk ik, met zijn live uitzending wat toch zo'n. nou, ik denk iets meer luisteraars als dat er op de chat zitten. Ik schat ze 40 luisteraars, schat ik. Ja, en, en, en, en C.P.R. die was er niet, want die, heeft het vaak, die, die, die gaat er toch vaak een beetje doorheen schreeuwen en uh, over technische dingen praten. En, en uh, ja, dat, dat, ik vond het zelf toch wel nu een stuk uh, prettiger persoonlijk. Mm. En ook niet, uh, je, je, af en toe dan heb je Ray. Ray dat is iemand die komt wel eens op de maandag dan uh, op Teamspeak. En die, uh, die praat in één stuk door zonder eigenlijk naar anderen te luisteren. Ja, ja. ja, dat, dan, dan, ja dan, dan kom je ook niet echt verder, denk ik. nou ja, we moeten elkaar gewoon de ruimte gunnen, ja. Toch, om wat te zeggen. Ja, ja. Ik, ja. ik hoop dat ze dat, dat ze dat vaker gaan doen op Skype. Op de maandagavond. Maar ik vind ze separator wel meevallen, hoor. Met, euh, de, we praat wel veel. Maar laat anderen toch ook wel, best wel vaker onderdoor Maar die ja, rey is... re heb ik gewoon nog nooit gehoord, hoor. Ja, het zou nee, kunnen, het, het is meer dat, uh, dat, dat je met, met, met TeamSpeak... Uh, die vaak die echo's hebben en dat, uh, ja, dat is wel lastig, ja. Die hapering, Ja, ja. Mm. Nee, maar ik vind uh, Skype ook, ik vond uh, die, uh, die Teamspeakers wel later iets verbeterd. Want ja, dat lijkt ja. net een bakje dan moest je eerst, uh, kon je eerst niet door mekaar praten, dat ging gewoon niet. Nee, nee. En, uh, en met die uh, Skype kan je gewoon mekaar uh, intraperen, zeg maar. Precies, ja, dus dat vind ik toch wel prettig. Maar wat raar dat. Ja, ik dacht dat ik vrijdagavond men... ja. ook zoiets hoorde van Guus. Uh, dat hij vrijdagavond in zijn eigen show. Dat die, die server of zo waar, waar Teamspeak op stond, of die Teamspeak regelde, dat, die, dat die kapot was. Of die deed niet meer. Of de, daar waren ze mee gekapt helemaal of zoiets dergelijks. Ja, en ik vind Teamspeak, okay. ik vind teamspeak ook een stuk uh, onpersoonlijker, eerlijk gezegd hoor, dan dus Skype. Hij... Um, en bij Skype kun je elkaar natuurlijk ook zien. Met Skype ik ook... is zo makkelijker, het is ook minder ingewikkeld. Ja, en Guus gaf ook aan dat hij uh, het prettig vindt dat hij dan ook zelf als hij uitzendt kan bepalen wie hij toevoegt aan zijn aan, aan, aan, aan, uh, aan zijn, uh, ja, ja, ja. ja, show. Mm -hmm. Want uh, bij, bij Teamspeak kan iedereen gewoon zomaar binnenkomen. Ja, ja, ja. En ook als je dan bijvoorbeeld denkt van, nou, uh, je krijgt er geen zin in. Dan kun je er eigenlijk weinig tegen, tegen beginnen. Ja, dat klopt. Ja, dat is niet. Mm. Uh, je moet, uh, dat soort dingen moet je wel kunnen worden weten. Ja, precies. Dus ik, ik, ik, ik hoop dat het, uh, dat zou een hele verbetering zijn, denk ik dan. Nou, ik denk dat ik dan morgen ook wel bij ben als Willem. Uh, misschien nog tevoren nog, met, uh, hoe heet dat ook weer, dieren genot of zo. Met Guus. Met Guus, Guus ja, dat zou wel leuk zijn dan uh, morgenavond weer uh, Rid Radio. Hoe laat is dat dan? Vanaf 10 uur. Oké. Okay. Ja, en we, ik, we, ik we, weet niet of jullie. Kennen jullie Dona? Ja, ja. Hij heeft me toegevoegd aan mijn Skype ook, nog. Ja, want die, uh, die heeft vanaf aankomen aanstaande donderdag een eigen programma ook op uh, Rid Radio. Oké. Okay. hij is weer terug? Ja. Uh, ja, had al, ja, had al een leuk programma, maar op een gegeven moment is hij dan een of andere reden. Is hij ermee gekapt, een keer? Ja, dat is dan nog voor mijn tijd zelfs. Tenminste, voordat ik inschakelde bij de radio. Nou, kom maar... Uh, maar hij wil donderdag gaan uitzenden van 8 tot 9, misschien wel van 8 tot, uh, tot 10. 10. Dat zou ook kunnen, weet ik niet. Ja, ja, ik, ik, heb... ik weet nog wel dat hij vroeger wel eens uitzond, inderdaad, een aantal jaren geleden. Ja, hij had ik. Ben ik nog wat of sorry, niet zo redelijk. alleen, ja, op de Skype heet hij dan anders, heeft hij zijn eigen naam dan. Dennis, maar, uh, ja. Uh, um, maar uh, ik heb hem toegevoegd, want hij uh, meldde zich aan op mijn Skype. Dat was vlak na de uitzending toen. Met zijn set oh, ja. erbij. En toen heb ik hem ook toegevoegd. Dan denk ik, ah oké, okay. nou ja gezellig. Hoe meer Silo mijn vreugd, ja toch? Ja, precies. <laughs> ja, hij noemt zich wel eens Druid Dona op de uh, <laughs> ja. uh, uh, chat in de radio. ja. Mm -hmm. Dus uh, ja, hopelijk weer een leuk programma erbij. Want uh, Marloes die zei bijvoorbeeld uh, al een half jaar geleden of zo dat ze gingen uitzenden, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Ja, maar het, het komt heel vaak niet van, maar dat, dat, dat, dat, ja, ik weet niet aan, aan wie dat ligt. Maar dat, ik denk dat het ook heel erg aan, aan de radio zel, zelf uh, uh, ligt. Want uh, ik had toen dat programma, uh, dat programma na Nelly op de. Op de, zaterdag, de zaterdagavond, zeg maar. Oh ja. En uh, uh, ja, dat moest toch een beetje een bepaald type programma zijn dat daar een beetje bij past. Hè? Bij, bij het programma dat Nelly dan eerst doet en daarna kwam X, zeg maar. En dat moest dan toch daar een beetje bij passen. Dus ik kon niet echt, maar compleet mijn eigen ding doen, zeg maar. Oh ja, dat, is niet, dat, zou, dat, dat zou niet zo mooi wezen als... Nee. En dan had ik, dus toen, uh, toen, uh, toen uh, stuurde uh, Guus mij een keer een privéberichtje van, hé, uh, hey, wat zou je ervan denken als, uh, als je naar, uh, naar Ridder Radio toekomt, zeg maar. En toen zeg ik van, nou ja, ik zeg, ik, ik, dan ga ik eerst hier uh, gewoon netjes weg en dan, uh, ja, dan, dan regel ik maar, weet je wel. Ja. Zeg maar. Dus uh, nou ja, op een gegeven moment toen ben ik uh, bij Nelly uh, in december, tot in de, uh, de, december afgemaakt, de laatste uitzending, toen ben ik gekapt. Toen heb ik Guus een mailtje gestuurd van uh, ik ben bij Nelly, ben ik gestopt, uh, want ik had daar geen zin meer in, zeg maar. Ook omdat ik zat een programma te presenteren en ondertussen ging het in de chat heel erg anders over. En dat begon me op een gegeven moment, begon me dat te irriteren. Dan denk ik van ja, dan kan ik net goed muziek gaan draaien, we ben ik dichtgehouden. Ja, daar heb, je wel, daar heb je wel een punt, dat, dat, zie ik, dat zie ik ook wel heel erg vaak hoor, dat, dat, dat als een uitzender dat, dat, dat, dat ze het op de chat over hele andere dingen hebben inderdaad. Ja, daarom, heb ja. ik, daarom heb ik ook geen chat op mijn website gemaakt, nou, ja, daarom, daarom kunnen mensen skypen, daar kunnen ze toch gewoon meedoen en willen ze alleen luisteren, nou, dan kunnen ze ook ja. alleen luisteren, maar ze, ze kunnen ook chatten op de skype. Maar in ja. ieder geval, ik heb er toen dus nooit meer wat over gehoord, mm. uh, ze hebben mij maar gevraagd maar, om de eind te komen maar ze hadden en, maar een te keer... regelen. Mm. Ze hebben mij toen ook gevraagd, hè, Ja. Uh, ja. en uh, ja, ik heb toen nee gezegd, ja, ja. Willem de Ridder was, was wel een beetje teleurgesteld. Maar ja, ik denk, ik hou me misschien nog wel aanbevolen, maar dan doe ik maar wel één uurtje, weet je wel. Ja. Eén uurtje in de week vind ik dan wel genoeg eigenlijk, weet je, of je moet met z'n tweeën doen. Ik hou een examen of zo. Of, of, of, ja. Dat we zeggen, we maken twee uurtjes. En dan ik we altijd exact. nog een leuke onderwerpen aansnijden. Maar dan wel leuk hoor, geen, niet, geen politiek meer of weet ik veel. Nou, ik zou leuk, graag een, leuk, uh, een leuk, programma met dansmuziek willen maken. Ja. Oh ja. Ja. En een beetje mixen zeg maar. Want ja. ik, ik heb dat programma die ik heb, dan kan hij ook automatisch mixen. Dat zoekt hij precies het, het juiste moment op. Het gaat niet altijd goed. Uh, uh, soms gaat het heel abrupt gaat hij over op een ander nummer. Maar je hebt wel eens dat het ritme hetzelfde is en dan loopt het precies in elkaar over. En dan merk je nauwelijks dat er twee liedjes zijn. Oh, dat is wel mooi, En, en dat is ja. wel, wel leuk, weet je. Ja, <laughs> dat, dat, is, dat zijn leuke dingen. Net, zo, net zoiets dat, wat Sunset zeg maar doet, weet je. Ik weet niet of ze het ook automatisch mixt, maar. Bedoel, nou, ja, dat, dat weet ik niet. Ik weet dat ze heel soms dan mixen ze zelfs ook wel live. en dat, dat geloof ik Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Zo'n zo live mix. Dat ze live ging mixen. Ja, ja, ja nou, dat was dat ook leuk. Ben... Ja. En uh, ja, dat vond ze volgens mij altijd wel spannend. Want dan hopen ze dat het natuurlijk goed gaat. <laughs> ja. ja. Ja, dat was de sport, maar, hè. Wat je zegt, dat ja. kan ook via Virtual DJ, geloof ik. Ja, klopt. Ja. En dan, heb je dan ga je naar links toe en dan heb je al die, die dingetjes uh, zie je dan de zijkant uh, en dan kan je dan op uh, automix staat er dan, die klik je dan aan en dan maak je bijvoorbeeld 8 uh, seconden dan loopt het net mooi over weet je, ja. want hoe langer raar loopt uit, hoe, hoe mooier het in elkaar overvloeit ja natuurlijk. maar dat moet je alleen maar met dan dansmuziek doen hè? met house of met disco, niet nee, met gewoon liedjes dat je... en dat is gezien ga, het graaf uh... Ja, het is een gratis... Uh, nou, virtual DJ moet je... Ja, volgens je kan, mij is dat niet Je, ja, je kan hem je, je uh, gratis downloaden. Ja, toch wel? Ja, hij is gratis. Oké, okay, oké. Okay. Want ik weet wel dat je volgens mij... Kun je de beats per minuut... Kun je op het uh, nummer dat speelt... Kun je op elkaar af laten stemmen. Waardoor uh, ja, dat de tempo, tempo net even snel is. Dat klopt. Ja. ja. En uh, ja, ik had toen keer, ik heb dat ding nog. Zo'n... Uh, voor de computer een mixertje. En dan zat er zat dat programmaatje ook bij. En, uh, en ik kon nog veel minder als op de gratis versie. Ik denk, okay. nou ja, ik kon niet opnemen. En uh, dat soort dingen. En dan kan ik wel met die gratis versie. Nou, of je moet die plugin daarvan weer doorlinken. Maar als ik aan het schaafje zat, zat, zag ik op tv ook dat schaafje daar weer uh, heen en weer gaan. Zo heel grappig. Ja. En het, is, uh, het gaat natuurlijk beter als je zelf van die knop draait als dat je met je muis dat doet. Uh, gaat altijd, uh, en en het werkt, in principe werkt het hartstikke goed. En je kan er zelfs nog een, uh, kon er nog, nog een, een cd-speler uh, op dat ding nog extra aansluiten of een microfoon. Maar dan moet je ja. ook, ook weer plugins downloaden. Je kon wel een cd-speler op aansluiten, dat lukte wel. Maar een microfoon uh, ging. Oh, ja, een microfoon ging ook, uh, hoef ik maar was nog iets. Een pick-up geloof ik, dan moest je wel weer een plug-in, uh, moest je dan weer kopen van ons. En ik denk, ja, zo ben ik nog een hoop geld kwijt, weet je wel. <laughs> ja, ik geloof dat sommige er wel een ook, uh, mengpaneeltje op aansluiten of zoiets. Ik zo, heb iets. hier ook een mengpaneeltje met uh, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4 kanalen. 4 kanalen. Oh ja. ja, Het zijn eigenlijk 8, maar stereo is het dan 4 kanalen. Dus 4 kan een stereo kanaal Dus 8 mono. En we zitten dan een paar van de microfoons eh, dan En dan kan ik een condensatormicrofoon aansluiten, dan ik op een knopje drukken. En ik kan een dynamische microfoon aansluiten. Maar ja, een, een, het voordeel van een, een, een condensatormicrofoon is dat je hoort echt, echt uh, zuiver uh, uh, stemgeluid. Klopt, ja. Er hoort geen brom, niks doorheen. Ik geloof dat Sus het haar muziek uh, voornamelijk van uh, Archive.org uh, haalt Oké, okay, ja, ik, haal, ik haal het meestal van Jamendo af. Ja, dat, dat doe ik meestal ook voor de achtergrondmuziek voor Yujan. En dan luister ik het van tevoren of ik het wat vind. En dan, uh, en dan, dan download ik het en dan moet ik het uitpakken weer. Het is zo'n uh, zo bestandje, weet je wel, die je moet uitpakken. Nou, het klinkt allemaal een nog hogere kwaliteit, 192 kbit. En ik zend nu in 160 kbit uit. Dat is oh ja. Iets beter dan 128. Ja. Als mensen. Ja, je hebt mensen die, die doen het op, hun, op de computer klinkt het al wel. Maar als je bijvoorbeeld ja, mensen hebben een computer op de stereo-installatie van een paar honderd watt, en dan klinkt het wel uh, ietsje fraaier als je een wat hogere bitrate uh, uitzendt. Ja, het DFM zendt uh, ook uit in 160 kbit. Oké. Okay. Ja, ja, ze zenden in verschillende kbids uit. Zo. Ja, ja, 32, dat is dan weer vrij laag. En 160 hmm. geloof ik. Ja, want er in de radio zat uh, dat is ook in 32. Dat is toen overgestapt naar 64, hè? Ja, klopt. Maar van die ja. 32 ook best klinker? hoor. Dat ja, dat zo, is nog wel uh, voor, voor, uh, voor... Hoe zeg je dat? Voor spraak is dat uh, genoeg. Maar 64 is ook niet verkeerd, vind ik. Nee. Want ik geloof en, dat die Bambus, of hoe heet die ook, ja, was al hè? Die, die draait op, ik heb gehoord op 96 kbit, het geluid. Ja. Maar dat kan je zelf niet inregelen dan, dat gaat allemaal automatisch. Maar, maar ik geloof dat sommige uitzenders op dit radio wel... Um, hoe zeg je dat? Die wel opnemen in 128 kbit, maar dan wordt het uitgezonden in 64 ja oké, okay. ja, maar dat is ook beter hè, als je een wat hogere kwaliteit opneemt en dan uitzendt in een iets lagere kwaliteit, dan blijft de kwaliteit, zeg maar als je in 64 uitzendt en je neemt op in 100, dan blijft ja. de kwaliteit optimaal. Dan doen ze dat ook. Ja, en als je dan de opname, die zetten ze soms op archive dan download, dan heb je hem wel in een hogere kwaliteit weer hmm. dan dat je hem hoort, zeg maar. Ja, dat klopt. Want uh, ja, dat programma dat ik hier heb, dat M3W, dat uh, neemt uh, hetzelfde op als waar je mee uitzendt. Dus ja. uh, als ik een muziekprogramma opnam, en met puur muziek, dan nam ik het op met die uh, Virtual DJ in 192 kbit. En zond ik het uit in 128. Dus heb je ook optimaal kwaliteit. Maar 128 klinkt ook niet verkeerd hoor. Maar nou, ik heb begrepen dat 192 toch wel, uh, is wel beter, inderdaad. maximaal is wat echt hoorbaar is, geloof ik. Ja, ja dat en, klopt. Want ze je... zeggen dat uh, 3... je hebt ook nog 320, maar dat schijnt dan weer overdreven te zijn. Ja, maar toch uh, als, jij, als jij de dure apparatuur, hè? bijvoorbeeld thuis hoor je dat waarschijnlijk niet. Maar als je bijvoorbeeld in een discotheek zoiets zou draaien, dan kun je het beste uh, minimaal uh, 224 draaien. Oh ja, ja. Dus ja 492 ja. kan ook nog wel, maar het is beter als je gewoon een 320 doet. Dan, dan weet je zeker dat het uh, goed klinkt. Want een cd, ik heb gehoord dat een cd een kwaliteit heeft van 520. 520 ja, dat, dat kan ook uh, kloppen inderdaad. Want je, je, hebt, je hebt ook uh, 256, dat zie je ook nog wel eens. En uh, ja, het beste is vlak, hè. Vlak. Ja. Maar ja, dat neemt wij heel veel ruimte in beslag. Ja, dat wel. Dat wel. Dus, Vlak uh, wordt is vaak, uh, wordt is vaak 500, 512 kbit, als ik me niet vergis. Dat kan, hetzelfde als een CD. Ja. ja, ja. Uh, maar uh, ja, mijn naald van mijn pickup up die is een tijdje geleden gebroken. Want ze hadden hem even verplaatst toen met die plaatsen. En uh, ja, hij zit wel vast, dus die naald er kan niks mee gebeurd zijn. Maar die was ineens of versleten of gebroken. Maar Hij is nog wel te krijgen hoor, maar ja, ik heb toen voor die naald mijn geschil betaald. Uh, Gauw drie, vier tientjes. En daar nou kost hij ook acht euro op internet. Dezelfde ah, pick-up naald. En nu uh, heb ik geen elementen, alleen het naald. Ja. En uh, ik ga eens een keer daar snuffelen in een winkeltje of zo. Uh, even kijken of kijken of ik die naald uh, kan uh, bestellen of zo ik ga hem liever in een winkel, daar kan ik nog naartoe om te ruilen. En dat vind ik met internet het nadeel dat, dat weer met de post moet doen. Nou, dat is wel want, leuk want... Dat vind ik winkels toch prettig, hoor. Er wordt tege tegenwoordig wordt er weer heel veel uitgebracht hè, op vinyl. Ja, ja, ja. Weet je, ik vind het hartstikke mooi. Ik heb hier iets van 200, ruim 200 lp's, maar het neemt vier keer zoveel ruimte in als een cd. Maar het gewicht, het gewicht het blijft ongeveer hetzelfde. Hè? Ja, dat is waar. Het, deze... het neemt wel heel veel ruimte in beslag. Ofwel 50 CD's of 50 LP's te sjouwen. Het is net zo zwaar, alleen ja. ze nemen vier keer zoveel ruimte in die LP's. Ja, dat is wel zo. Dat wel. Ja. Ik heb hier ook wel die tassen staan met... Uh, en eigenlijk, uh, ja, het is natuurlijk prachtig, maar je hebt wel zoiets van... Uh, voor, voor het aanzicht is het wel weer dat je denkt van... Uh, nou, leuk allemaal. <laughs> mm -hmm. Ja, maar is, ja, ze, ze hebben het ook alweer over uh, om de cassette. Cassette weer, uh, die komt ook weer een beetje terug. Terwijl nou, de cassette even... natuurlijk kwalitatief uh, niet zo sterk uh, nou, is ik, als ik. Ik vind ja inderdaad, uh, deze is mooier, maar daarom wat deed ik. Ik, ik kocht vroeger uh, dan had ik eerst van die uh, ijzeroxide bandjes. En dan uh, had ze ook chroombandjes, Maar dan vond ik weer, de bassen weer veel minder. Dat bossen... van die Thea-bandjes? Eh. Uh, die, die, waren, die waren gewild, weet je dat? Ja, ja? Dat waren van die cassettebandjes met van die grote spoelen erin. Van Theyak, weet je wel. Ja. Die had je met goudkleurige spoelen en zilverkleurige spoelen. En één zo'n bandje was geloof ik iets van 25 gulden of zoiets. Oh, jee. maar, ja, uh, echt maar als je, was echt als je, Ik nam altijd chroomdioxidebandjes, bandjes. Uh, dat was zeg maar, uh, half chroom en half, uh, AD-bandjes van TDK, dat was half groom, half ijzeroxide en dat je en betere bassen en hogere tonen waren mooi. En ik nam nooit op in Dolby, want als je hem in Dolby opneemt, moet je hem ook in Dolby afspelen. Maar dan zijn de hoge tonen weer wat afgevlakt. Dus ik nam nooit op met Dolby. Ja, ik vraag me wel af of het, of ze, of het mogelijk zou zijn om hele hoogkwalitatieve cassettebandjes te ontwikkelen. Ja, of gewoon digitaal opnemen op een gewone zijn cassette. Maar ja. Moet, ja, maar het moet toch kunnen om op een gewone compact cassette digitaal op te nemen. Want dat deed ze ook met die computerspelletjes in het begin. Ja, dat, daar had je toch die DCC voor? Ja, die, je had die, uh, ja, je had die cassettebandjes, die waren weer anders. Die waren ook digitaal. Was dat was toch niet. Uh, SSC ja, uh, van Philips. Ja, ja die klopt. Die hebben dat systeem ontwikkeld. Kameraden, jij hebt er ooit een gekocht. Dat waren digitale cassettebanden. Maar uh, ja, die waren inderdaad... Um, als, het is jammer dat het geen succes is geworden. Want Philips... Dat het is, was de fotodisc en al die ja, andere wat, shit. Want Philips, die had ook die video uh, 2000 uitgevonden ontwikkeld. en, uh, en die was dat het bij... een beter systeem was. Die was beter dan Betamax en VHS. Ja, en nou, dat... want mensen zijn wel bereid te betalen voor kwaliteit. En als het ook nog compact is, ja, why not, hè? Ja, je, je weet waarom die andere systemen hebben gewonnen. Welke andere systemen? Nou ja, waarom dat Video 2000 verloren heeft van Betamax en VHS. Ja, omdat ze er lucht van krijgen dat Philips er maar bezig was. Nee. Nee? Weet je waarom? Nee. Omdat uh, VH op, op, op video 2000 hm? was geen porno te verkrijgen. Au, hou Je kon, kon pornofilms kopen op Betamax en je kon pornofilms kopen op VHC. Misschien wel Philips, dat niet. Maar het aantal V2000 wa, uh, wat in oploop was, was te klein. Voor de, dat vond de porno industrie te klein, dus die moeite namen ze niet... En oh. tot, tot, heden, tot heden ten dagen in Amerika, als je iets op de markt wil brengen, een nieuwe standaard, zeg maar uh, mp3 of je wil een andere nieuwe standaard, de standaard die het best uitkomt voor de porno-industrie, daar is de standaard die altijd overwint. Jeutje mina zeg, hallo ja, dat is apart is dat, hè? maar dat is, echt, dat is echt waar, zoek dat verhaal maar eens op, dat is echt waar. Als je Bijvoorbeeld, uh, had, een tijdje geleden had je. toen kwam uh, Blu-ray uit, zeg maar. Ja. En, en, maar je had ook al heel snel HD plus en zo, weet je wel. Oh zeg ja. En, en, en, en, de, of uh, de, de, er is geloof ik een tijdje DVD, plus geweest of zoiets dergelijks. Blu-ray en zo. Maar de standaard die de porno-industrie omarmt, zeg maar. Dat is de standaard die wint in Amerika, en als je in Amerika wint, dan wint je over de rest van de wereld. Maar, maar dat, dat is waarschijnlijk waarom DVD dus nog steeds de standaard is dan, neem ik aan. Ja, omdat het goedkoop te maken is. Je kan er voor een hele lage prijs heel veel van maken. En ja, uh, ja dat, dat is gewoon uh, dat is heel raar, want dat is, dat was, later was daar een programma over op, de, op Nederland 2 en uh, dat, dat is wat in, ja, ondanks dat Amerika zogenaamd zo land is een ja. paar dingen uh, is dat in Amerika heel erg uh, wat bepaald of een bepaald systeem van video of audio of wat dan nou succes was uh, maar dat terwijl ik denk dat porno in high definition toch wel een stuk beter uitziet dan uh, in uh, de dvd kwaliteit <laughs> ja maar die mensen die dat kopen die zijn niet bereid om het geld ervoor neer te tellen Mm. Mm. ja, nee, oké. Okay. Moeten ze toch eerst hebben uitgeprobeerd in de porno-industrie die, die, die type uh, uh, uh, videodragers. Om, nou, om, om om te kijken wat ah, verkoopt het best. Er worden wel, dat worden, volgens mij worden er wel pornofilms op Blu-ray verkocht, hoor. Denk, ik, hoor, dat wel. Ik weet ah, het niet. Is... Niet het is... dat ik er één heb, hoor. Nou, <gerekend> ik, ik hou nauwelijks, want, want op internet, je, op xhamster.com Dan kun je gratis porno kijken. En, en, oh ja. En waarom zou ik het kopen dan, weet je? Dat vind ik ook wel zo Ja, daar, daar heb je nog in. Ja, dat is wel leuk. <laughs> dan krijg je politievirus er gratis bij. <laughs> ja, ja. ja daar heb je wel een beetje dus Er zit ja. geen porno, kinderporno op dus. Want dat wordt geweerd daar. Dat willen ze daar ook ja, niet op hebben. Dus. een kamerad van mij op het werk, daar heb ik laatst een PC voor gemaakt. En die had dat die site het politievirus gereden. Ja, volgens mij heb je dat bij, al, bij bijna alle porno-sites wel van die virussen, toch? Denk ik. Ja, het stikt ervan. Dat zijn dus sites, want die worden het meest bezocht. Als je in, uh, in Google Analytics kijkt, de top 1000 van de meest bezochte websites. Nou ja, daar stikt het van dat soort sites in. Ja, ja, ja. Niemand kijkt, maar het zijn de meest druk bezochte sites. Ja, ja, ja, ja. Hoe ja, ja. hypocriet. Ja. <laughs> ik kijk wel hoor, ik kijk wel <laughs> ah, je, je, kijk, weet je, kijk, in principe, het is ook geen schande om te kijken, toch? Nee, nou, Het is heel normaal, zeg ik ja, We toch? leven in een vrije wereld. Uh, ja. De mensen. Ik kijk graag naar een beetje stevige dames, weet je hoor. Ja. En uh, nou, en dan uh, denk ik, kom, ik ga eens even kijken, zo even wat opzoeken. Dan zitten weer een leuk uh, filmpje. En die kun je nog opslaan, nog niet, uh, gewoon daar op die site zelf. Moet je al een account aanmaken. En uh, je hoeft er zelf dan wel niks op te zetten. Maar je kan wel filmpjes die erop staan. Bij elkaar verzamelen. En die kun je dan gaan bewaren. Je moet dan even, uh, even een opstaat USB stickje aanmaken. Dat mocht je dat virus dan je PC ooit nog weer aankrijgen. <lacht> <Ja>. mm -hmm. <lacht> als, als je eenmaal in je PC zit. Nou, dan is hij er maar niet zo weer af. Ja, dat is zo inderdaad. Nou, ik heb wel een goed programmaatje trouwens voor het virus hoor. Dat heet super anti-spyware. En dat haalt heel veel troep weg. Oké, okay, ja. ja, ik, ik, ik had uh, toen ik deze computer kocht, uh, zat daar G-data op. Dat is een Duits uh, anti-spyware uh, uh, anti en anti programma, zeg maar. Mm. En... Uh, nou ja, dat, uh, dan ben ik echt super tevreden over. Ja. Die, uh, die uh, is echt ook heel actief. Je ziet ook constant berichtjes van ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, dus, uh, en zo. Uh, en nou het, het, scheelt, het scheelt ook heel erg als je bijvoorbeeld gaat surfen met Firefox. Ja, dat, dat kun je zo uitbreiden met, met allerlei pop-up skills en anti-spyware en anti-spam en al die andere... Nou, ik zal je vertellen, al die, al die goede, de goede programma's, die zijn gewoon gratis. Want uh, ik, heb, ik heb uitgezocht op, uh, bij Google uh, van wat nou een goed programma is. En uh, voor Windows 8 bijvoorbeeld heb ik dan. En er wordt gewoon aangegeven dat de standaard Windows Defender en de standaard Windows Firewall gewoon perfect zijn. Ja ook uit onderzoek gebleken en, en ik moet zeggen ik heb er tot nu toe ook geen enkele problemen bij, ik heb dan alleen, alleen die super anti-spyware uh, erbij, maar ook die is gratis en die um, in principe hoef je helemaal niet te betalen voor uh, dat soort dingen nee, nee het, het, het enige wat ik wel zeg is altijd ik zweer wel bij een heel goed antiveren programma ja. dat, is eigenlijk, dat, is, dat is eigenlijk ook de enigste software waar ik bereid wat, waar ik bereid ben voor te betalen. Maar. Nou, ik had de hele tijd uh, een AVG. Maar op een gegeven moment uh, merkte ik... dat mijn systeem gewoon heel erg uh, belast werd door AVG. Ik heb A okay. genomen. Ik had eerst een gratis versie. Dan heb ik hem gekocht. En ik mag hem uh, over drie computers verspreiden. Mm. Dan kan ik drie computers beschermen. Uh, ik ga dat hij nog in de aanbieding was ook. Ik denk, ja, kassa doen... Ja, afvast staat wel goed aangeschreven, ja, dat klopt. Want ik ja. heb, er zit ook een uh, firewall op. Dus, uh, nou, wat, wat wil je nog meer? En misschien, ja, zet ik, mooi. Uh, misschien zet ik hem ook wel op mijn telefoon, want ik schijnt ook dat ik hem op mijn telefoon kan zetten. Ik, ik heb het niet. ook gehoord van, uh, van uh, zoonalarm, firewall, schijnt ook heel goed te zijn. Oké, okay. zonnealarm? Ja, zonnealarm. Ja. Oh, ja, zonnealarm! Die heb ik die jarenlang opgehaald. We hebben het ja. vroeger gehad, Jan. Ja, ja, ja, wanneer was dat? Ja, een jaar of tien Er is terug. ook heel veel, heel veel nep waar je mee moet uitkijken. Want je hebt, je hebt een programma, dat heb ik zelf ook jarenlang gehad. Dat Microsoft Security Essentials. Ja, dat is van Microsoft uh, zelf. Ja. Dat, maar dat blijkt dus een spyware programma te zijn. Gemaakt door Microsoft zelf. Om oh. in de gaten te houden wat jij allemaal met je computer uitvoert. Oh jee. Het lijkt dus helemaal geen programma te zijn dat jouw PC beschermt. Alhoewel zo verkopen ze het wel. Maar het is dus een programma dat die. Uh, ja, jouw, uh, die. Um, uh, die, laat die. Microsoft inzage in in geeft in wat jij allemaal met je PC doet. Aha. Ja. Nou, mijn ik Firefox. <laughs> Firefox. Yes. Ja ik ook, ik switch altijd tussen vijf en zijn Grom in. Want ik heb, ja ik gebruik voornamelijk grom de laatste tijd. Ik heb op het telefoon, ik heb dan een uh, van de week een nieuwe gekocht. Een Nokia Lumia 530, dat is een Windows Phone. En binnenkort oh. gaat de naam Nokia verdwijnen, dan heet het gewoon Windows Phone. Maar hij werkt fantastisch, hij is, snel, hij, hij is nog sneller dan die Samsung die ik eerst had. Ja, we krijgen dit jaar alweer Windows 10, hè. Ik weet niet precies wanneer de release uh, date okay. is, maar we krijgen Windows 10. Ik weet niet of er, Ik hoop dat het een ja, verbetering is op Windows 8. Maar ja, dat... de, de, de beta versie is al in, de, in, in, in omloop. Uh. Mm. Ja, die, je kan al een uh, preview downloaden en installeren. Maar dat doe ik dan nog maar even niet. Want die heeft natuurlijk nog wel veel bugs en zo, denk ik. Waarschijnlijk uh, ja, of zal het dan in september gaan lopen. Ja, er zijn heel veel van die uh, tieners dan op Twitter die zeggen ja ik ga Windows 10 installeren. Die denken dat Windows 10 al uit is, maar die hebben zich helemaal niet in verdiept dat het eigenlijk de officiële versie van Windows 10 pas uh, laat in 2015 wordt gereleased. Ja, en het zou, het zou dan voor diegene die, uh, die Windows 7 hebben, omdat Windows 7 eigenlijk gefaald heeft eigenlijk een beetje. Die, die ah, je bedoelt 8 bedoel je? Ja, ik, ik, dat zat ik namelijk naar nou te kijken, want het idee had ik ook aan Windows 8 dan. Ja. Zeg maar. maar ik zat op een Engelse website uh, over... En dit uh, is het tijd zijn van 10 uur. Van 10 uur sorry, okay. oké. Uh, Zo'n Engelse tijdschrift is dat. En die had het over dat mensen met Windows 7 mogen nog hebben, die productcode, een gratis versie van 10 kunnen downloaden. Uh, nou dat, dat geldt voor Windows 7 en Windows 8 en 8.1. Oké, okay. okay. dus, ja. okay. nou, ik, ik heb 8.1 en ik moet zeggen, ik ben er heel tevreden over. Dus. Ja ik ook, ik ook. Ik uh, heb gewoon de, de, de startknop, die, uh, je kan gewoon het Classic Shell, heb je gewoon de, de ouderwetse startknop. En uh, ik heb het ook gewoon zo ingesteld dat, uh, dat als mijn computer opstart, dat die automatisch naar de desktop gaat, dus dat die metro overslaat. En dan krijgen we Ja, ze, ze zeiden natuurlijk dat Windows 8, 8 natuurlijk voornamelijk voor mensen met een touchscreen is uh, ontworpen. En nou, in principe... Ja, ik ervaar ja. verder ook geen enkele probleem hoor. In Windows 8.1. Maar ja, als het, als het een gratis update is naar 10... Ja, dan denk ik van... Ja, why not, weet je wel. Het is toch gratis, dus. Ja, dat, uh, er, is een, uh, er is inderdaad... Ik lees net even... Er is inderdaad een, een, een beta-versie uh, verkrijgbaar. Die kun je gratis downloaden. Ja. Maar, maar staat erbij... Dat is wel... Voor mensen die echt veel verstand van, van, van software hebben en niet voor het gewone publiek. Klopt, ja, ze raden je ook aan om dat als een, niet als um, um, hoofdbesturingssysteem um, um, in te stellen, maar als een eventueel partitie of zo. Want uh, voor het geval dat, dat je computer zou kunnen crashen, nou ja, dat zegt mij al genoeg dan eerlijk gezegd. Ja, ik zei hier nu al release datum van rond 7 oktober. Oh, ja, ja, ja, ja. ja. Dus. Ik heb al begrepen dat het eerste jaar, dan is het, kan je gratis upgraden. Uh, doe je dat niet en je wilt later upgraden, dan moet je er wel voor betalen. Oké, okay, en dan... dan, dan maar ik weet niet of het daarin zit, maar... Um omdat uh, Explorer compleet faalt eigenlijk gewoon. Het is gewoon waardeloos browser. En bij ja. Microsoft zijn ze daar een beetje laat, maar daar zijn ze nu ook achter gekomen. Helemaal omdat Explorer natuurlijk faalt, omdat ja, uh, je kan het niet op een iPhone zetten, je kan het niet op een, uh, je kan het niet goed laten lopen op een, op een Chrome uh, uh, uh, tablet of telefoon, zeg maar. En loopt niet echt lekker op. Ja, en Explorer heeft heel weinig, uh, uh, weinig, uh, hoe zeg je dat, weinig ondersteuning voor, voor extensies. Ja, dus komt uh, Microsoft uh, met een, ze gaan uh, Explorer, dat gaan ze afkappen, kappen ze mee en komen ze met Spartan. Ja, ze komen met een nieuw soort uh, browser. Ja. ja, ze komen, ze komen met uh, ze komen met een, uh, ja, met Sparta zeg maar. En wat dat dan precies gaat worden... Dat, moet, dat, dat moeten we nog wel even bekijken. Ja. Maar dat is een browser die op alle platforms... zou moeten kunnen lopen. Op pc's, op telefoons, op tablets... zeg maar. En ik denk... ik weet niet, maar ik, ik hoor zo links en rechts... dat het uh, gewoon... Um, een Chrome-clone gaat worden. Nou ja, weet je... en daarom denk ik ook... want Chrome is natuurlijk al echt bijna een begrip... en Firefox al helemaal... Dus ik, ik weet niet of er heel veel mensen dan gebruik gaan maken van uh, een nieuw, uh, nieuw soort browser... ...maar ja, je weet het natuurlijk niet. Nee, dat denk ik ook. Je weet het niet. En uh, ik moet wel zeggen, en dat is, dat is, dat is de enige verbetering van uh, Internet Explorer... De enige ...dat is in Windows 8.1, misschien heb je dat wel gemerkt, dat die heel snel is. Ja. Dat wel, maar dat is misschien het enige pluspunt wat ik kan bedenken... Ik heb, ik, heb, ik, heb, ik heb nog steeds dat Explorer, zeg maar, uh, zelfs in 8.1, dat die gewoon heel vaak vastloopt. Dat die op een gegeven moment gewoon niks meer doet, zeg maar. Ja, ik gebruik het eigenlijk, ik gebruik het nooit. Nee, ik, ik heb hem hier wel staan, dat icoontje, maar ik heb altijd uh, Chrome en heel af en toe dan Firefox, maar, maar Internet Explorer nooit. Nee. En er zijn wel mensen die er nog steeds bij sfeerden, denk ik, bij uh, Internet Explorer, maar maar mij, mij doet het niet zoveel. Nee, ik, ik hou het wel lekker op Facebook. Of uh, Firefox. Facebook ook, uh, ja. Fire, Firefox bedoel ik. Firefox, yeah. mm -hmm. ja. Ik heb al een fietsje gehad van de week op, op, op Facebook. Ik had oh. iets, iets over de um, kinderbijslag gezegd en dat viel niet in goede smaak. Ik, uh, hebben twee mensen mij eraf gedonderd. Toen ik zoiets van: oké, okay, dan mag helemaal geen Facebook. Ik was er toch al een beetje zat op Facebook. Ja. Maar dus, nou, uh, Twitter had ik al. Dus uh, ik denk, nou ben ik even gaan zoeken of er nog bekenden op, op de Twitter zaten. Nou ik, ik dacht dat de Willem de Ridder er ook op zat. En Guus, Guus dacht ik ook, maar dat weet ik niet zeker. En, uh... nou, ik, ik ben ook wel een beetje achtergekomen. Dat, uh, dat, dat wist ik natuurlijk al wel. Maar kijk, die social media en ook vooral Facebook... dat, dat is toch vooral een, een platform waar, waarin je elkaar heel erg controleert eigenlijk. Want iedereen ziet wat, wat, wat, je, wat de ander doet... En, en, en houdt de ander eigenlijk... volgt de ander continu. En sommigen zijn daar niet zo heel mm. erg actief in. Maar, maar ah, sommigen die... Je, ja. Ja, maar wat, wat me ook opviel toen ik uh, die Twitter-account aanmaakte, kreeg ik allemaal uh, bedrijven die me wilden volgen. Of Engelstalige websites. Die heb ik, oh ja. Maar die ja. heb ik allemaal geblokkeerd. Ik denk, daar heb ik niks aan. Klopt. Weet je, Dat want dan proberen ze gewoon reclame te maken. Ik ga nog wel eens dingen erop waar niet om gevraagd heb. Ik denk, nou ja, uh, ik heb nu zes volgers. Maar Engelstalige. Twitter-accounts, die waag ik ook, want ik vind dat het wel te lezen moet zijn. En, uh, en zakelijke dingen, die, die haal ik er ook af. Ja. Dus, uh, dat, uh, daar heb ik gewoon niks mee, weet je wel. Ik doe over mijn nee, geld verdienen, ik, ik doe het ik allemaal ook, gratis. En dan gaat het je om... kan je Twitter ook afstellen dat, dat, dat, dat mensen alleen jou kunnen volgen als jij dat toelaat. Dus dan, dan als, iemand jou, als iemand jou dan wil volgen, dan krijg jij een melding... En dan kun jij kijken of je diegene uh, hmm. accepteert of niet. Oké. Okay. Ja. Dus ik heb kan je... het wel een beetje uh, privé maar maken. Als, het, ge als het, het gewoon burgers zijn die me volgen, maken we me niet uit, weet je. Dat is nee. alleen, alleen maar reclame, zo zie ik het tenminste. Maar bedrijven, wat moeten die nou met mijn uh, ding, weet je? Denk ik, ja, ja is dat, is, dat is allemaal marketing, hè? reclame. Ja, ik denk nou, dat dat allemaal niet. Want, dan gaan ze natuurlijk ook allemaal, als je, want als je op volgen klikt, dan krijg je van hun ook... Ik had ook ammoniumus erop gezet. En ik heb hem mm. er gauw weer afgehaald, omdat die, hij... Uh, die, nou, constant krijg je berichten van Amonimus, weet je? Ik denk, ja, oh, ja. Pff, ik vind uh, dat hij me weer een beetje te veel vond groeien. <laughs> Nou, ik, ik, ik heb sommige mensen ook ontvolgd op uh, Twitter die waarvan, uh, wel 20 wel tweets achter elkaar worden geplaatst en dan gewoon allemaal on, ja, voor mij onzinnige dingen, mm. sorry, maar dan ga ik je even ontvolgen. Mm -hmm. ja, weet je wat ik doe? Ik doe het in categorieën, zeg maar, gewone mensen die gewoon normaal regelmatig af en toe twitteren, zeg maar, of maximaal ja. vier of vijf berichten. die zitten gewoon in mijn standaard Twitter mm. Mensen maar ik heb bijvoorbeeld, uh, je kunt ook in Twitter kun je lijsten aanmaken. Ja, dat en, klopt. Dat klopt. Ja. En als je dan in Twitter een lijst aanmaakt, dan kun je bijvoorbeeld een lijst maken waar alle kranten in staan. Okay. Of een lijst, een lijst waar bijvoorbeeld alle voetbalnieuws... Of een, maar je, zo kun je dus ook een lijst aanmaken van dingen die je toch wil... Maar dan zie je die dingen niet meer zoals, ik heb Anonymous heb ik er ook in staan en diverse zijtakken van Anonymous. En, en, en Microsoft en Android en zo, en computerdingen en zo... maar die heb ik allemaal in zijn lijst staan... dus dat zie ik pas, die berichten als ik naar die lijst toe ga, zeg maar, weet je dat. Ja. Dat kan ik trouwens heb... ook op Facebook, hè? Ja, en ik, en ik, zeg maar, bijvoorbeeld ook van mensen die ik volg... schakel ik bijvoorbeeld ook uh, retweets uit. Dus als oh, ik, kan dat ook? Als ik iemand volg, zeg maar... dan, uh, dan heb je naast dat knopje volgen staat zo'n tandwieltje... Mm. En als je daarop klikt. dan opent zich een menu. Uh, met allemaal regeltjes. En een van die regels is. retweets uitschakelen. En als je dat intikt. dan krijg je dus alleen de tweets van die persoon. En niet wat die persoon allemaal ook nog eens een keer retweet. Mm. Oh, dat is wel een hele goede inderdaad. Oké. Okay. Ja, maar weet je hoe. 20... Weet weet je erg... hoe je nee, kan nee. het omzeilen, hè? Want als jij naar die retweet gaat. en je klikt op het officiële. Site waar die retweet vandaan komt... dan komt die weer onder jouw naam te staan. En dan lezen mensen het wel. Oké. Okay. Ja. Alleen ik, ik... alleen ik ben bang dat het bij mij wel <coughs> lastig gaat worden... want er zijn iets van meer dan 500 mensen die mij volgen... en om dan nou bij hun allemaal dat te gaan doen... dan ben ik wel even bezig. Ja, dat moet je lekker zo laten, <laughs> Maar het, lo het loont zich er wel. En je kunt zelfs mm -hmm. mensen waar je denkt van... nou ja, ik vind het leuk dat je mij volgt... maar ik hoef je niet te lezen... die kun je dan op negeren zetten. Maar dat kan ook nog, ja. dan, dan hou je ze wel als volger... Dan raak je niet je volgers kwijt... maar je hoeft je het niet te lezen. Oh, dus als je dan op negeren klikt... dan, dan zie je niets van wat diegene tweet of retweet inderdaad, maar dan hou je ze wel als volger. Oké, okay, dat, is, dat is wel een goede tip, inderdaad. Ja, okay. Als je denkt van, nou, die persoon is op zich wel een aardig persoon, maar de dingen die die tweet, boeien me niet. Ja. Eh, eh? Maar, ik wil hem, maar ik wil hem ook niet ontvolgen. Ja, dat is eigenlijk wel Ja, Dan druk je gewoon dat negeren. Ja. En, dan zie, en dan zie je die tweets nooit. Maar, dan zie je ook, uh, dat, dat, die persoon... Erma, die persoon weet niet dat jij bijvoorbeeld drie tweets uit hebt gezet. Of negeren hebt aangezet. Dat weet die persoon niet. Nee. Maar als hij jou aanspreekt in een tweet, dan krijg je daar wel melding van. Dan wel, omdat hij jou dan noemt. Oké, okay, dat dan weer wel, ja. Als je jouw account, zeg maar, en dan vlos in, intikt, zeg maar, weet je wel, ja. dan, dan, dan krijg je dat bericht wel. Omdat het een direct bericht is. Een PM, wordt het. Oh, Oké, okay. dat is misschien dan wel weer... Dat kan wel handig zijn dan, ja. Zo heb ik, Twitter is echt... Is, uh, Twitter is, vind ik echt ook inderdaad, wat Jaap zegt, veel leuker dan Facebook. Uh, maar Twitter uh, wordt echt leuk als je het heel goed gaat beheren. Dus gewoon lijsten... Bijvoorbeeld uh, als je vloggers volgt, maak een lijst vloggers aan. Oh ja, dat is inderdaad wel een idee. Jullie kennen mijn Twitter-account, IQ uh, Nou, da daar kun je dus bijvoorbeeld, in zien, als je bij mij klikt, dan kun je bij mij, zien, zie je dus ook uh, tweets en Instagram, Dan zie je dus ook uh, lijsten staan. Als je dat aanklikt, dan kun je zien hoe ik het gedaan heb. Ja. het leuke is dat je kan je ook abonneren op lijsten van anderen. Mm -hmm. en, wat, wat, en hoe werkt dat dan? Nou ja, je gaat gewoon naar de lijst van de persoon doen en dan klik je op volgen. En dan krijg je alle updates van, van, uit die lijst, zeg maar? Ja, zeg maar. Je gaat, als je mijn account ziet, zeg maar, dan zie je bovenin zie, je ziet de banner, de hoofdbanner, zeg maar. En mijn paspoortje En daarna zie je dan tweet, daarna zie je volgen, daarna volgers. Daarna favorieten. En daarna lijsten. Als je dan op lijsten klikt, zeg maar. Dan krijg je daarna uh, lid worden. Mm. Zeg maar, nou, dan word je lid. En dan volg je dus, dan kun je dus. Die lijst wordt dan ook een lijst van jou. Ja, dat is wel grappig. Dat, je, dat, zijn, dat er veel meer mogelijkheden zijn. Dan heel veel mensen eigenlijk uh, weten. Hè? Ja, Twitter moet je. En ik, ik heb heel veel altijd. Uh, ik kijk dan op YouTube. Over hoe je dingen moet doen. Weet je wel. How to. En dan, daar, daar kun je altijd heel veel, uh, heel veel uh, dingen leren, zeg maar. Van, uh, ja, uh, die leren dan hoe je Twitter moet beheren, zeg maar. En bijvoorbeeld, zoals voor jou, makers. Mm. Uh, omdat jij toch, ja, YouTube, uh, be daar ben je mee bezig. Is bijvoorbeeld Twitter, wat uh, heel erg mooi is. is uh, je hebt van die programmaatjes, zoals TweetDeck. Zeg maar, van, en er zijn ook appjes op je telefoon, maar dat kan ook via de. Uh, uh, de ik weet niet of jij Hootsuite kent. Nee, dat zegt me niks, eerlijk gezegd. Ho Hootsuite is een gratis programma. En dat kun je op je telefoon of dat kun je op je computer zetten. En daar stop je al je sociale media-accounts in: je Facebook, je Twitter, je YouTube-kanaal, bla bla bla. Maar dan kun je gewoon van tevoren berichten maken. ...en dan instellen hoe laat en wanneer je wilt dat die gepost wordt. Oh. En heel veel uh, professionele mensen, zeg maar artiesten, bekende sterren... ...maar ook heel veel mensen met grote, grote volger, een groot aantal volgers en zo, zeg maar. En heel veel mensen sowieso, die gebruiken TweetDeck of Hootsuite, zeg maar. En die doen dat. Die gaan gewoon s ochtends achter de PC zitten, om de avond ervoor... En die, die maken gewoon zeg maar 10 tweets en die zeggen van nou, slacht is om 8 uur 1, om 10 uur 1, om 12 uur 1, om 2 uur 1, om 4 uur 1, om 6 uur 1. En die delen dat gewoon in, dus dan hoef je zelf niet eens de hele dag meer te Twitter te zitten. Maar uh, die hoedspit, die post voor jou dan niet de richting. Ja, dat is inderdaad wel handig. Dat kan trouwens ook met video's op YouTube, die kun je ook uh, inplannen. Ja. Ja, nee, inderdaad. Dat, dat zijn allemaal handige dingen. Ja, ik en... even in de, in, de, in de chat bij de, deze dingen zeggen. Hootsuite. sweet. Um. Tweet. Oh ja, Hootsuite. sweet. Oké, okay. ja. Tweet deck. Ik heb er wel eens van, van gehoord, van een tweet deck, geloof ik. Ja. Dat soort, dat soort tweet, je hebt ook tweetbot. Heb je ook. Daar kun je ook gewoon uh, allemaal berichtjes in zetten. En dan kun je zeggen van nou, uh, post een berichtje om de twee uur. Oh ja. ja, ja, ja. Ja, want ik heb net trouwens wel een uh, nieuwe update van uh, Skype uh, geïnstalleerd. Ik weet niet, misschien voor jullie ook wel handig uh, het kan zijn dat bij de versie hiervoor wat uh, bij in sommige gevallen Skype kan crashen. Ik weet niet of jullie daar al uh, wat aan ervaren hebben uh, of zoiets? Of dat niet? Nee, ja. Oké, oh, oké, okay, okay. nee, dan is het misschien geen probleem. Maar ik denk, nou ja, ik. Ik denk als zo'n update is, dan uh, doe ik dat maar meteen. You never know. Ja, ja. Vertel jij er eens over, Jaap. Wat, uh, wat zit jij te doen? Jaap. Jaap is hier op Twitter. Oh, misschien is Jaap even naar het to toilet misschien. Ja, die zit alles op negeren te zetten op Twitter. En die denkt, zo, daar ben ik klaar mee. Ja, die heeft... de gere de Ja, die, oh, denk, die kan die... meteen aan de slag. Zo. oh oh Die zit gelijk van, uh, oh, die, die twee gasten, die zag ik gelijk even op negeren. En zetten. ben ik daar ook even naar. Ja. ja, inderdaad. Maar, maar, maar. Lijkt het je wel leuk om nog, om nog eens uit te gaan zenden op de hele radio misschien? Nou, ik weet het niet. Als ik absoluut zou mogen doen wat ik zelf zou, zou, uh, zou, uh, zou willen doen, en dan uh, in feite alleen op de zaterdagavond, dan zou ik erover nadenken. Ja. Volgens mij is er, is er toch is er best wel veel mogelijk, toch, denk ik, van wat je zou willen doen. En op zaterdag is er volgens mij nog wel plek, denk ik, voor een uh, uitzender. Ja, naar Nelly. Ja. ja Nelly die is dan van 8 tot 10, hè? Ja, maar dan zou ik puur muziek draaien. Oké, okay, ja, maar ja, dat, dat lijkt me geen probleem. Als en dan sunset. eventueel als, als, als, er, als, er een, als er een chat was waar mensen in praten en dan zeg maar dan zou ik daar wel op inhaken of zo en dan misschien... Uh, wat, uh, ...wat nieuwtjes... Hè? Wat, wat, uh, ...nou ja, gewoon een beetje... ...social media nieuws of zo... ...of nieuwe, nieuwe appjes of zo... ...weet je, gewoon een beetje een modern programma... ...sunset, sunset heeft, heeft, heeft... feitelijk ook een muziekprogramma... ...op de dinsdag... ...alleen uh, de laatste weken... ...is het, meer, is het een plaatprogramma geworden... ...want dan, uh, dan doet ze dat... ...met bellers uh, op Skype... En daar ben ik ook vaak bij, regelmatig. Maar dat, uh, in principe deed ze altijd een mix, maar de laatste tijd is het uh, meer uh, kletsen geworden. Maar dan hoor je op de achtergrond hoor je dan wel uh, nog haar mix. Dat wel. Ja. Oké. Okay. Die hoor je niet als je op Skype bent met haar, want dan dat hoor je alleen als je naar de stream luistert. Oké, okay. Ja, leuk. Ja. Dus eigenlijk, want ik was er eigenlijk in principe alleen maar op de maandag bij, vaak op uh, Teamspeak of Skype dan bij Guus en Willem, maar nu dus ook uh, op de deurstal. Dus ik vind, het wel, uh, ja, ik vind het wel leuk dat het, dat het een meerdere keren in de week is. Want één keer is ook leuk, maar hoe vaker hoe beter, denk ik meestal. Ja, dat vind ik ook. Ik was soms op de donderdag nog wel eens bij uh, met Herman en Daan, maar dat, dat, dat, daar was ik niet meer bij. <coughs> Hé hey, ja, ik ben weer terug! Ja, ik ben even in de tussentijd even een bakje koffie wijzen maken. Hè? Een, een sensie. Koffie, oh lekker! Is, lekker! Is, is, <laughs> een sensie, Goed idee, ja. Goed, goed idee. idee, goed idee, ja. Ja, mensen, het is alweer 1 februari, hè? weer een nieuwe maand. Ja, ja ik, ze, ik zei het laatst nog in de video. Ik zeg, jee, ik vind dat de tijd wel hard gaat. We hebben net nieuw jaar gehad en de eerste maand zit er alweer bijna al. Ja, dus sneller is het gauw voorjaar. Oh, jongen, ik, verlang, ik vind het voorjaar, de zomer vind ik ook leuk. Dus zelfs de ja. herfst vind ik leuk. Maar de winter, ik ben altijd blij als het weer voorbij is. Ik moet wel zeggen, ik vind de lente ook altijd een van de meest aangename seizoenen. Ja, ja. ja. En, ook omdat anders dan weer in bloei komt te staan En dan voel je je weer lekker jong, weet je wel. Yeah, je wordt yeah. herboren, weet je. Ja. Dan kan je weer op jacht. ja dan kan je weer power. Power, power. Yes. Nou ja, dat is, dat is wel zo hoor. Dat, uh, veel mensen voelen zich ook echt weer jong in de lente. Oh, wat. En, fri en fris. En, uh... Ja, maar het is ook lekker. Gewoon lekker een beetje zon. een yeah. beetje... Uh ja heb ja, er gewoon behoefte aan op een gegeven moment, een beetje zo'n winters en grauw en zo. Uh... Ja. Ja, nou, nou hebben we natuurlijk wel de laatste jaren wel uh, niet, niet meer zulke koude winters als dat we die vroeger hadden natuurlijk. Nee. nee. Dat niet, alleen... Uh, wel veel regen, hè? dat wel. Ja, regen en, en, en uh, donkere weer, hè? dus veel bewolking, daar hou ik ook niet zo van. Nee, nee. Soms is het wel lekker, als het dan bijvoorbeeld heel donker weer is, dan is het lekker weer om film te gaan kijken of series te gaan kijken zo. Of lekker te laaieren. Ja, ja, uiteraard. Lekker op de bank, lekker televisie aan. Ik heb eindelijk mijn broer die heeft van de week, ik had zo'n digitaal kastje voor de televisie en daar kun je zelfs programma's mee opnemen. En uh, die vorige die was stuk. En uh, eindelijk na een half jaar is hij aangesloten. En, uh, en hij is nog, die andere was al hartstikke scherp. Maar deze is nog scherper beeld zo. Wauw. Wow. En die televisie was nog niet eens zo duur hoor. Maar die ontvanger. Dan was het beeld nog helderder. Ik denk nou. Nah, je hebt een 4K tv zeker of niet? <laughs> ja, ja ik heb zo'n. Uh, hoe heet dat? Uh, gewoon van. Uh, ik heb gewoon een, een normale HD-televisie, maar die ontvanger is van SIGO. Maar dan krijg je korting als ik hem kocht. Die andere kon ik gratis krijgen: dat is dan zondag uh, dat je uh, kan opnemen. Maar als je een recorder erin hebt, kun je ook films huren voor uh, 2-3 euro. Kun je ja. ook films huren. En, en je kan opnemen, het is heel makkelijk. Je drukt op dat knopje en dan stopt vanzelf als de film is afgelopen met opnemen. Nou joh, en er zit heel veel ruimte op, heel veel geheuging. Je kan ook muziek opslaan als het goed is. Maar dan zag ik ja. ook dat er een usb poort in zit. Ik denk, dat is mooi, dat is mooi. Oh, dat is, ja, dat is ook heel handig inderdaad. Ja. Maar, maar Netflix kost een tientje per maand geloof ik. En dan kun je onbeperkt films kijken, series. Dus dan oh. hoef je verder niet te betalen per film. Maar dan kun je gewoon... Uh, de hele maand voor 10 euro alles gewoon gratis verder bekijken. Oké, okay, ja, dat is wel helemaal, maar een tientje per maand, joh. Ja, ja een tientje per maand. Oh, een, een, en, computer, en nou, computer, het, he? aanbod, het aanbod was altijd wel wat magertjes, maar het aanbod is nu sinds twee weken of zo. Dus het aanbod is behoorlijk, um, hmm. hoe zeg je dat? Uh, um, en dan kan je ook de nieuwste films bekijken. dus Nou, de nieuwste niet, niet degenen die natuurlijk nog in de bioscoop uh, spelen, mm -hmm. maar er zijn wel een heleboel uh, films en series bijgekomen de laatste uh, weken. Oké, okay, Netflix. Nou, ik vind een tientje nog meevallen. Dat kost uh, Spotify ook, hè. Ja, en dan kun je versie, gewoon onbeperkt uh, op de uh, gra kijken. Gratis versie hoor je af en toe reclame tussendoor, maar ja, dat vind ik nou niet zo. Als ik kijk, het is al makkelijk als je een cd wil kopen, dan wil je toch eerst even weten hoe die klinkt. Ja, ik ben heel erg verwend, want uh, ik, uh, ik gebruik popcorn time, omdat daar wel veel meer recenteren en ja, het aanbod is veel, is veel ruimer uh, bij popcorn time. En het is gratis, dus ja. <laughs> oh, popcorn time, oh, die moet ik dus ook. Uh, <laughs> nou, popcorn time, popcorn time is eigenlijk de, de illegale Netflix, als het ware. Ja, oké, okay, maar dan ja, ja, ik het. Uh, ik ben zelf een groot fan van, uh, van putlokken. Van wat? Putlocker. er is een website, daar staan echt alle denkbare films staan daarop. Die kun je gewoon downloaden en ook tv-series en zo. Oké, okay, ja. Yeah. Echt complete series, hele seizoenen en uh, dingen. ik zal wel even een linkje in de dingen vragen. Uh, de naam komt uh, enigszins is wel een beetje bekend voor. Uh, putlocker. Echt een hele... En dan kun je gewoon echt uh, van alles downloaden. Okay. En, uh, ik heb dan zo'n uh, zo stream, zo zo streamripper in dingen zitten. Uh, komen daar ook wel eens uitgelekte films op? Want ik, ja. ik, ja, want ik geloof dat ik daar een keer een film heb gekeken. Die, die was nog helemaal niet uit. En uh, um, ja, volgens mij heb ik die keer daar... Uh, als je dan in Firefox... Uh, um, de eh. Ex, uh, de extra... Uh, de extensie en uh, video downloaden in ja. uh, dan... Uh, dan kun je alles wat uh, Puglogger laat zien. Uh, ja, rippen en raf gaan. Oh ja, oké. Okay. Ja. Er zijn leuk. bijvoorbeeld echt nieuw uh, films die iedere dag worden bijgevuld, zeg maar. Er zitten echt gewoon al films bij die, um, ja, die gewoon daar, net in de bioscoop, bijvoorbeeld Sniper, American Sniper, is een film die dit weekend in première is gegaan in Amerika. En die staat hier al op. Zo. Dat was wel te gek, ja. Hey, de hele brom is weg. Ja, ik hoorde, ik hoorde, ik hoorde een blommetje net, ja, inderdaad. TV-shows en films. Oh, ja, dit is wel heel mooi, hè. ik zie ook, die hebben inderdaad heel veel nieuwe dingen en heel uitgebreid. Je kan ook zoeken op uh, genre, op uh, jaartal. Ja. Nou, ik zal hem even bij favorieten zetten, dat is wel handig. Als je dan, uh, dan bijvoorbeeld een browser als Firefox hebt, en Chrome zal ook als zoiets hebben, en je hebt dan, hoe uh, heet dat, een uh, video downloaden als plugin in Firefox, als... Uh, hoe heet het? als app, zeg maar. Of add is dat. Nou, dan is het echt uh, rip het van hier de Tokio. Ik heb in de uit geloof ik dertig films eraf <laughs> ja. Een Hele harde schijf, externe harde schijf, vol Met allemaal oude films, die ik altijd al een keer had willen hebben. Waar het nooit van gekomen is om ze te kopen, weet je wel. Ja, het is gewoon echt een... een Balhalla gewoon, hè <laughs> Oh holla. Oh Oh. Nou, als, ik, ik heb de laatste tijd heel veel series weer gekeken. En ja, ik, kan, ik zit er dan zo in dat je gewoon helemaal, helemaal in, een, uh, in een andere wereld bent, gewoon op een gegeven moment. Net als wat mensen met boeken hebben dan, zeg maar. Dat heb ik echt met films en series. Heb ik met boeken ook wel? Ja. Nou ja, kijk, ik, ik, ik heb nooit zoveel... Um, hoe zeg je dat? Ik heb nooit zo'n concentratievermogen om, uh, om een boek uh, te lezen. En dat is, ja, dat is, dat is mijn probleem een beetje. Ik kan dat niet goed... Uh, ik kan ook niet goed beelden uh, bedenken bij een verhaal in een boek. Tenzij het een boek is die echt op uh, waarheid is, uh, uh, feit is gebaseerd. Een soort van misschien een... ehm... Um, um, een boek dat gaat over gebeurtenissen die uh, echt gebeurd zijn ofzo. Of, zo. of ja, begrijp je, wetenschappelijke dingen ofzo. Dan zou ik het toch ook kunnen volgen misschien. Maar een, een fantasieboek en daar dan de beelden bij uh, bedenken. Dat, dat lukt mij niet echt op de een of andere manier. Ja, ik moet zeggen dat ik heb wel heel lang een... Uh een Harry Potter verslaving gehad. Ja, dat ik de boeken gewoon uh, constant uh, bleef lezen. En als ik met de laatste klaar, dan begon ik gewoon weer met de eerste. En uh, uh, vroeger als kind zijnde al uh, de Hobbit en Lord of the Rings en zo. Ja, Lord of the Rings, dat, dat is natuurlijk fantastisch. Alleen, ik denk als je... Uh een het lezen bent... dat je dan niet de Lord of the Rings moet gaan lezen. <laughs> nee, lijkt, lijkt, lijkt me geen goed plan. Nee. Want ik, ik, ik, had, ik las eigenlijk uh, nooit. En toen dacht ik van... Nou ja, weet je wat? Ik koop de Lord of the Rings, want... Ja, dat, dat moet gewoon goed zijn. Maar ik dacht op een gegeven moment... na 40 of 50 bladzijden, dacht ik van... Zitten we nou nog steeds bij het begin? Wat de hel, hè? Hey? <laughs> ja, het uh, is... Uh, het was zo gedetailleerd... en ik... ik ik was op een gegeven moment helemaal gewoon de draad kwijt, maar ja, dat, dat, ja ik ben echt visueel ingesteld meer. Ik ook, ik ben ook meer dat, visueel, ja. Ja, ja het boek ook, ik heb, geen geduld, ik heb nog nooit in mijn leven een boek afgelezen. Maar da daarom, dat is ook de reden waarom uh, meer vrouwen lezen, over het algemeen, want mannen zijn vaker visueel ingesteld dan vrouwen. Oké, okay. want ik, ja. vind, uh, ik vind een boek lezen, ik heb het vaak geprobeerd hoor, ik kan wel lezen. Maar ik heb het geduld en ik voel het uit te lezen. Ik heb het altijd al gehad. Ja. En, uh, dus ik kijk liever naar een film of naar een, een hoorspel. Als een boek. Uh, ja, stripboeken, die lees ik wel uit, want er zitten plaatjes bij. Ja, zie je wel. Maar ja, dat, dat is. Dat is de... Mannen zijn vaak uh, toch vaker uh, visueel ingesteld. Maar ja. op, op uitzonderingen na natuurlijk. Ik bedoel, kijk. Ja, Oké, okay. ja, ik had ook een broer die altijd alle boeken van Arends Oog en van Pietje Bell of zo. Dus die las er zijn, alles natuurlijk, al uit, er zijn natuurlijk wel heel veel mannen die wel lezen, hoor. Ik, bedoel, ik zeg ja. niet dat het. Maar dat is wel een beetje wat je wat, je wat vaker ziet is <laughs> dat vrouwen die kunnen toch vaak zich meer inleven in, in bepaalde andere maar dingen je ziet dan het ook, mannen. Graag maar, ga maar eens op het strand kijken. De, de meeste mensen die je ziet lezen zijn inderdaad vrouwen. Ja. De, een, boek, ja. een boek of zo. Mannen zijn meer krantenlezers. Ja, ja, tegenwoordig gaat alles via nu.nl. Uh. Uh. Nu.nl, ja, telegraaf.nl. Alle kranten die staan gewoon online, Ja. Ja, er is eigenlijk geen, uh, geen reden meer om een krant te kopen. Nee. Maar ja, aan de andere kant, dan gaat er natuurlijk niets boven een, een krant. Lekker openslaan en uh, uitgebreid... Uh, met de, de, de sigaretten bij uh, een beetje zitten uh, lezen. Ik moet zeggen dat uh, ik was eerder een uh, kranten lezen maar de laatste ja nou, de laatste twee jaar helemaal niet meer. Ja, omdat ik, gewoon, ja, ja ik heb alle kranten en alle nieuwszaken in Twitter zitten. Dus je leest gewoon ja, ja, dat heb wat, ik ook er ja. wat er gebeurt, wanneer er gebeurt. En uh, vaak ook nog met video of foto's erbij. Dus als dat dan de volgende dag in de krant staat, ja, Als je genoeg mensen volgt op Twitter, dan hoef je geen eens een krant meer te lezen. Want <laughs> ik, heb het, ik heb het ook gedaan op mijn telefoon. Ik heb expres geen Facebook uh, erop gedaan. Trouwens, ik heb ja. geen Facebook-account meer, maar ik heb dan op Twitter inderdaad een nu en dan... Uh, van TV West en, uh, en allemaal te, in ieder geval dat ik op de hoogte blijf, de ANWB, de weerbuienradar en dergelijke. Die heb ik toch allemaal uh, bij zit in hoor. Je hoort het ook al gewoon van, van, van andere mensen die, die jij volgt, dan verneem die, die, die, je, je al heel snel dat er iets is via Twitter. En dan iemand zegt, oh, er is iemand meegeschoten of zo, weet je wel, zegt iemand. Je, maar, oh, dus je weet, je weet wel heel snel dat er iets speelt, zeg maar. Als, als, als voorbeeld, zeg maar, die, die gozer die van de week aan die NOS-studio binnenwandelen en, en, en, en, daar, uh, en daar zat, zeg maar. Ja. Ik bedoel, uh, het, het was nog gaande, uh, het was gaande op tv, zeg maar. En toen had, uh, op Twitter ging, zi ging zijn Facebookpagina en zijn Twitterpagina ging al in de ronde. Op Twitter was toen al bekend wie het was, waar hij woonde. En, ja. en zijn Facebook waren en zijn dingen en zo. En was er, was, ja, er waren al dingen bekend en er werden gelijk al dingen gedeeld. Zoals dat briefje wat hij uh, uh, bij zich had, zeg maar. Uh, ja, dus dat is best wel bizar eigenlijk. Maar het is wel heel krom dat, uh, dat ze hem eerst gewoon met zijn gezicht in beeld hebben gebracht en dat de volgende dag ja, zijn, zijn gezicht uh, is uh, gescrambled. Ja. Dat vond ik zo raar. En we ja, ja, hebben ze uitgelegd dat ze in de heat of the moment uh, vind, lieten ze het zien omdat ze dat wel goed vinden. Maar ja, iedereen wist al wie het was. Iedereen wist zijn naam, waar hij woont. Fijne woont hij ik. Ja, klopt. Dus ja, ik denk, wat is dat nou voor iets vaags, weet je wel? als je nota bijna iemand met een hoge opleiding. Hey, ik heb ineens acht volgers, even kijken wie dat zijn. Ik heb jou gevolgd, uh, ja? Ja, dat weet ik. Oké. Okay. Ik, ik, ik dacht dat ik jou al volgde. Heb jij een nieuwe ja, Twitter-account aangemaakt dan? Ja, ik, ik, ik heb uh, die Twitter-account. Want die staat er al in hoor, zie ik. Want ik had, Ja, ik Marcus, heb je net Marcus, Marcus Vlog staat er. Daar ja, heb een half uurtje uh, geleden was al staan. Utrechtse internetkrant, oké, okay, die laat ik er gaan opstaan. Max Magazine. Maar ik, ik, ik dacht dat jij eerder ook al een andere Twitter-account ja, da, had. Dat ja, dat kan kloppen, maar daar was ja, maar... ik. Te... Ja, dat klopt, maar die was ik. dat wachtwoord kon ik niet meer vinden. Uh, oh, op die manier, oké. Okay. En, uh, en daar stond ook. Ik had ook te veel dingen erop gezet. Dus ja. uh, nu heb ik het zo gedaan dat. Uh, ik heb dan uh, dingen erop. Uh, dat ik dan net als wat Jacco doet, het nieuws kan lezen vanaf mijn telefoon en zo. is wel makkelijk. Ja, ja, het in... enige nadeel vind ik wel een beetje, is dat ik volg, ik volg zelf ook zo'n 500 mensen. Dus ah, okay. als jij bijvoorbeeld één keer iets tweet, en er hebben 80 andere mensen al iets getweet, dan, uh, dan kan het heel goed zijn dat ik het niet zie, weet je wel. Hmm. Dat omdat al die berichten gaan zo snel ja, ik, van ik, ik, al die ik volg, updates. Ik, ik, uh, ik volg 45 uh, personen. Oh ja, Personen ja. of bedrijven, krant, Ja, ik, of ik, heb, ik heb meestal. Meestal. Uh, doe ik een, Als iemand mij volgt, dan volg ik meestal terug. Maar niet altijd hoor, maar soms wel. Ja, ja. Ja, het is maar net waar je interesse ligt, hè? Het is, het is een soort van. Ja. Met die YouTubers-community uh, is het zo dat als, als een YouTuber jou volgt. En je volgt diegene terug, dan heb je een soort van. Um, ja, zo... Loyaliteit, als het ware, zo zou je dat ja. kunnen noemen, maar. Um, ja zo gaat dat een beetje zeg maar denk ik mm -hmm. ja, ja dat klopt dat, uh... maar ik moet wel eerlijk zeggen dat het, me niet, dat, dat, dat het me bij een heleboel mensen niet interesseert wat ze tweeten hoor dus dat, uh, dat kijk, nou, kijk ik echt gewoon een beetje overheen zeg maar ik, ik, heb, eigenlijk, ik heb het, het mes snijdt aan twee kanten bij mij de ene kant ja. heb ik gebruikt om, om, om net als Jacco het nieuws te lezen dat ik niet allerlei appjes hoef te downloaden en uh, dat scheelt een hoop ruimte en snelheid voor je telefoon. En ik heb het ook gedaan om een beetje m'n uh, Radio te promoten. Mm. Voor elke, ik zal het liefst elke dag uitzenden, maar ja, dan moet ik mensen hebben die voor mij willen uitzenden. Net als wat ze dat met Redder Radio doen. Dan, nou, als je bijvoorbeeld uh, een paar uur van tevoren, voordat je gaat uitzenden, of, of, of een halve dag van tevoren dat tweet, dan kan ik dat retweeten. Want ik uh, heb uh, 500 volgers, dus misschien dat er wel een aantal denken van, hé, hey, ga eens kijken. Ja, bedoel, uh, maar ja het, ik bedoel... Het is moeilijk wat, om zo'n volgers te krijgen hoor, nou, en, en, en te ik, houden ik, ook. Ja, oké, okay, maar ik, ik, ik, ik zet ook vaak van tevoren al ja, dat ik ga uitzenden hoor, dat deed ik bij Facebook ook. En uh, ja, ik, ik zie nou net uh, uh, weer een acht, uh, ja, acht volgers in totaal nu. En uh, ja. die laken erop staan, want uh, ja, ik bedoel, één is een Utrechtse krant. Ik denk, nou ja, prima, laat maar zitten, weet je. En, uh, maar als het uh, van die vastgoedbedrijven zijn, dan denk ik, ja, daar heb ik helemaal niks mee, weet je zo. Nee, bedoel, en, uh, en kijk, ik zie het ook, bij mij gaan er soms een paar volgers weg. En dan vraag ik me af, ja, waarom? Ja, misschien omdat ik niet heel vaak tweet of misschien omdat ik soms dingen tweet die mensen niet interessant vinden, dus dat, dat kan allerlei redenen mm. hebben natuurlijk. Ja, ja. Maar, ja, er komen ook wel weer elke keer volgens ook, bij. Ook dus ook ja. keer, Bertje, wat ik ook een keer wil doen, ik wil een keer uh, straatinterviews maken. Uh, mm. Met of zonder videocamera, ik denk dat dat zonder gewoon alleen met geluid misschien beter is, want dan hebben mensen eerder de neiging om wat te willen zeggen. Ik heb het één keer gedaan in het begin. Uh, ik ben een een cassette een zo rond. En, oh ja, ja. En, uh, en daar ging ik aan mensen vragen of er nog wat te lachen valt in Nederland. En dat praat ik wel over een jaar of zeven, acht geleden. En dat mm. heb ik toen uitgezonden. <laughs> ja. En uh, ja, met een camera is het natuurlijk ook wel grappig. Want ik had het natuurlijk... En viel er mee. nog wat te lachen? <laughs> mm, ja, niet echt, niet echt. Toen kwamen er twee beveiligers naar me toe. Want het was in winkelcentrum leidsche Haag in Voorberg, Leidschendam komen er twee uh, handhavers naar me toe. Van meneer, wat bent u aan het doen? Ik zeg nou, ik ben uh, gewoon straatinterviewtjes aan het doen voor, voor een radiostation. Uh, oké, okay, nou ja, oké, okay, ja, prima, succes ermee. <laughs> ja, ze vinden het toch al vaak wel een beetje... Ze houden je wel in de gaten als ze dat zien dat jij nou, zo iets doet. Bij de bouwgaard, want je hebt de bouwgaard heb je ook een gedeelte dat overdekt is. Bij is zo'n passage. Buiten mag je foto's maken en filmen. Maar binnen... Ik heb een keer toch een videocamera gekocht, een jaar of wat geleden. Ik heb hem nog trouwens, ik heb hem heel weinig gebruikt. dus is nog mijn ouderwetse cassettebandje erin. En dan ging ik mij filmen om hem uit te proberen. En ik stond toevallig voor een juwelierswinkel te filmen. En toen komt er zo'n oh. gozer naar me toe, zo'n zo beveiliger. Hij zegt, ja, je mag hier niet filmen. Want dat zijn de, ja. de reglementen. De, en, ik zeg, en ik zeg, anders doe je het buiten. Maar ik zeg, ja, ik ben hem alleen aan het uitproberen. Het, inderdaad, er staat als je binnenkomt, het valt niet zo heel erg op, maar er staat een klein bordje dat je niet mag fotograferen, niet mag filmen. En buiten mag het dan weer wel. Alles zit in, in het winkelcentrum, maar op de overdekte gedeelte. Je mag niet roken en je mag niet filmen. Nee, dat heel veel vinden. winkels, ik geloof de meeste winkels zelfs, die, die vinden het niet prettig als je filmt. Nee. Nou, maar kijk, Binnen. de juwelierswinkel was een beetje. Uh, uh, onhandig van mij, want die dachten, natuurlijk, hé, hey, dat. Ja. Uh... <laughs> mm -mm. En ik wou alleen maar mijn camera proberen. Ik denk, nou nee, ja, ik zat toevallig. Nou, ik had dat toen ik uh, <laughs> voor die auditie was, voor Hollows Talent toen uh, mocht ik binnen ook niet filmen. Ik vroeg het ook wel netjes hoor. Hmm. Maar ik, ik vroeg het heel netjes. Mag, je, mag ik hier filmen? Nee, nee. Ze, ze reageerde heel overdreven. van Nee, nee want dan uh, kan je camera ingenomen worden. Dat soort dingen. Zo. Ik denk, nou, oh, rustig maar hoor. <laughs> hmm. Dus ik, uh, toen ging ik buiten ging ik, uh, ging, ging filmen. Maar dat was vlak bij de ingang. En toen kwam die vrouw naar buiten... Meneer, ik had je toch verteld dat je niet mag filmen. Ik zeg ja, maar ik ben toch buiten. Nou, toen ging ik uiteindelijk maar weer iets verder op staan. en uh, daar kon ik toen wel uh, een kort filmpje maken. Maar uh, ja, ik denk ik stop maar met filmen, want je weet, wordt hier nog ingenomen, weet je wel? Mm -hmm. uh -huh. Hey jongens, ik ga er vandoor. Ik wens jullie een fijne week. En, uh, ja, zelden. Ja jij ook. Uh, Jacob? Een, een, ja? een bedankt voor je bijdrage aan het programma. Hey, tot, tot de volgende keer. Ui, ui, tot de volgende keer. Ja. Yeah. Oh, dan zijn we met z'n tweeën. Hey, die brom is ineens weg. Ja, oh, ik weet de... hoe dat komt, waarschijnlijk. Het komt, uh, hij heeft zo'n uh, tafeltje met een uh, frame. En als hij hmm. een beetje dicht op zijn computer zit, dan, dan schijnt die microfoon in combinatie met, die, uh, met dat frame te storen. Nou, wat, wat, wat wel kan helpen: ik heb een washandje onder mijn uh, microfoon. Een washandje onder in Ja, ik heb een, een washandje, waar mijn, mijn microfoon die staat op een washandje, dat kan eventuele tikken tegen de tafel of mm. uh, type, ja, maar, typen op mijn toetsenbord. Ja, maar, kan dat uh, dempen? Ja, oké. Okay, maar ja, okay. maar uh, hij heeft net zoals ik zo'n headsetje op. oké. Oh, oké. Okay. Oh, als hij een beetje voorover buigt naar zijn computer toe, dan hoor je door dat frame, mm. hoor je dan die brom. En, ik snap het al, ja. Maar uh, ja, jouw geluid klinkt uh, zonder storingen. Dus. Ja, je had toch zo'n USB-microfoon, toch? Zo uh... Ja, dat is modern. De microfoon die Normaal gesproken altijd via zo'n stekkertje. Maar deze is via USB inderdaad. Ja, nou en dan kun je nagaan. Want ik heb zo'n microfoon gewoon analoog, zo'n stekker. En, die, mm. en ik heb net hetzelfde betaald wat zij hebben betaald. 69 euro, hè? Ken dat? Ja, zoiets. Ja, nou, maar ik denk op... dat ik denk dat het. Uh... Qua kwaliteit niet zo heel veel hoeft te verschillen het hoor. Het verschilt ook niet veel, want, want het is een condensator, het is gewoon een studio microfoon. Nou, die ja. voor jou die klinkt ook perfect, man. Het is echt uh, ongelooflijk. Ja, deze was ik... uh, 70 euro uh, ja, bij het Bakshop. Ja, oké. Okay, want ik heb uh, ook zoiets voor betaald bij Conrad. Maar ik heb hem uh, expres met uh, zonder USB gehaald, omdat ik hem dan in mijn mengtafeltje kan uh, pluggen. Uh. Ja, USB is inderdaad niet en, altijd even en de, handig. En dat de, klopt, je klopt, had ja. ook die mengtafels met een USB uitgegaan, maar dat wou ik expres niet. Ik denk dat kan ik hem misschien ook voor, voor. Misschien kan ik wel uit eens disco draaien of zo. Als ik een keer mijn baan uh, ja. kwijt kwijtraak, ga ik gaan disco draaien in het weekend. Ja, why nee, not? Ja. Doe, uh, ja, ik heb genoeg muziek liggen hier in huis. Ja. En dan, uh, dan kan ik daar misschien mijn browser hier en daar wat, wat bij scharrelen nou, erg, ik moet zeggen, ik ben wel erg tevreden ook inderdaad hoor, over deze microfoon. Dat wel. Ja joh, dat zijn werelddingen joh. Een gewone microfoon is ook wel goed, maar dan moet je constant met zijn mond op die microfoon. En die andere kan je zo instellen. Ik heb het gewoon gezien bij Guus toen. Uh, bij Guus thuis. Uh, die, die had al twee microfoons. En dan had hij daarin staan en daarin staan. En dan had hij eentje met een telefoonhoren daaraan. Dat als mensen via de gewone telefoon bellen. Dat mensen, nou, het klinkt perfect. Het, en ik denk, hé, hey, ik denk dat is een goed idee. Dat ga ik ook doen. Ja, ik denk, weet je, kijk, ik, als ik, ik maak video's voor YouTube en ik heb zoiets van ja, dan is het wel prettig als je dan toch een goede microfoon hebt. En ook omdat ik natuurlijk wel eens op de radio kom bij jou of op de radio. Mm. En uh, ja, daar heb ik ook wel een uh, full HD webcam toen uh, aangeschaft. Ik denk, mm -hmm. dan doe ik het meteen wel goed. Nou, ik heb pas een nieuwe telefoon gekocht. Hè. Een, uh, een Lumia, een Nokia zat, Lumia 530. Oh ja. En die kostte net zo duur als die Nokia 301. En er zit uh, wifi op, uh, g uh, GPS zit erop. Of uh, ja, via GPS systeem. En uh, nou, en uh, hij werkt perfect, man. Hij is ja, snel, is van, hij is onwijs uh, ja. snel. Ik heb via de, de hotspots van SIGO kan ik buiten overal op, uh, internet, waar het tenminste in verbinding is. Ik heb dan hier binnen dan een, een wifi-aansluiting uh, op mijn uh, router. Nou, uh, dan kan ik uh, gratis internet. Uh, dat kost me geen cent extra. En, ja, nee, uh, dat, dat is inderdaad wel mooi. Ja, het ja. werkt perfecto. Ik ben er hartstikke blij mee. Ja, dat is gewoon... Het uh, die... werkt net als met Google... Uh, als jij uh, um, van die uh, Android hebt. Het is ook een soort Android, maar dan van Windows. Als je Android hebt, dan moet je dan via Google uh, moet je, je aanmelden. En dat is bij hun ook, maar dan via Microsoft. Oh, okay. en, en dat lukte ja. eerst niet. En toen kwam ik erachter, want in mijn e-mailadres uh, is met live.nl. Dat is ook van Microsoft, maar die stond niet op die telefoon. Er stond oh. alleen hotmail en outlook.com. En ik, oh, denk, oh wacht oh. eens even, dan ga ik een Outlook-account aanmaken. En, en een NZ, toen ging hij van alles downloaden wat ik al had aangevraagd. De buienradar en noem maar op, ging hij ineens allemaal downloaden. En ik, hé, hey, hij doet het toch. Nou, je had inderdaad eerst Hotmail.com, daar had je daar begonnen mee, geloof die, ik. Gebruik, ja, daar is mee begonnen en hotmail.nl en toen en kreeg je MSN... live.com en live.nl en inderdaad nu heb je Outlook.com en.nl ja, denk ik dat ik, uh, je had msn.com had je ook geloof ik maar, omdat, uh, het, uh, omdat het eigenlijk geen uh, hotmail meer is het is eigenlijk heet het outlook tegenwoordig ja klopt maar je kan nog steeds een hotmail account aanmaken hoor ja dat wel je kan pot. zelfs kiezen tussen uh, nee, uh, co.uk of DE, kan je ook kiezen. Of, Sterker nog, ik heb, ik heb nog ineens een Outlook uh, uh, e-mail adres. Dus dan, zo, zo bij de tijd ben ik nog niet nee, eens. Maar goed, dan, uh, je kan hem altijd aanmaken. Maar uh, ik vind die iPhone die, die van Windows, omdat de naam Nokia gaat verdwijnen. Het, het, uh, het wordt overgenomen door uh, Windows. Oh ja, het ja. opgekocht, ja. dus de naam Nokia verdwijnt binnenkort. Maar ze blijven het wel gewoon doen hoor, ze worden gewoon nog gemaakt. En dan staat er dan geen Nokia meer op. Maar ze, ja. hij werkt fantastisch. Ik ben hartstikke tevreden met dat ding. Nou, ik had vroeger uh, een van mijn eerste mobiele telefoons. Dat was een Nokia 3310. Dat was helemaal hot toen. Ja. Ja, ik heb. Maar uh, ik, ik, ik had één keer. Uh, stond ik zo versteld. Ik was geloof ik bij iemand een keer. Uh, iemand die, die ken ik verder niet. Maar dan was, kwam ik binnen en die had een televisie van het merk Nokia. ik denk, hé. Hey? Ik, daar, daar had ik nog nooit van gehoord. Ik, ik zeg, is dat nou echt van het merk Nokia? Ja, dat was een TV van het merk Nokia. Maar ik denk dat het nooit echt een succes is geworden. Maar ik vond het zo frappant. Ik ben dat nooit vergeten. Ja, oké. Okay. Ja, mevrouw gaat zo naar bed. Dus uh, ze kwam even gedag zeggen. Oké, oké. Maar, oh, okay, okay. Uh, maar uh, ja, dat kan. Ja, ik heb ook, geloof ik, wel eens zoiets gezien van. Uh, want uh, pollo weet je weet wel die oude. Die, die, die uh, fototoestellen, die direct klaar camera's. Yeah. Uh, die hebben dan de patent verkocht aan een Nederlands bedrijf. En het schijnt ook weer een hype te zijn. Ik vind het niks, maar goed. Een hype te zijn, die Polaroid camera's. Ze worden hier in Nederland gebouwd onder een andere naam. Maar de fabriek zelf bestaat nog wel. Alleen ze maken tegenwoordig televisies, tablets en mobiele telefoons. Van Polaroid. Oh. Okay. Hetzelfde logo... En aparte, uh, yeah. ik, ik heb zo'n uh, Polaroid uh, tabletje. Ja. Dat is alleen een beetje traag, vind ik zelf. Ik had beter een Samsung kunnen kopen. Als ik er 150 euro bij had gelegd, omdat ik een Samsung kan hebben. Maar goed, yeah, Jaap, je yeah. moet af en toe ook op de, op de kleintjes letten. Dus, ja, maar mensen, zeker. Yeah. Maar ze denken allemaal als ze geen kinderen hebben, dat ze geld genoeg hebben. Dat is allemaal gelul natuurlijk. Ja, dat genoeg dat, onkosten. Tot, uh... het, is, het is dat mijn huis dat ik een uh, goedkope hypotheek heb, anders had ik mijn auto niet eens kunnen betalen. Nee, als je er nog kinderen bij zou hebben, dan zou je, nog, dan zou je helemaal op de haag niet rond dat, kunnen komen. Ja, maar je, dat is mijn vrouw, uh, ja, vroeger, toen ze nog werkte, uh, uh, en toen was de ziekenfonds er nog. Toen konden we nog sparen. Nou, we komen zeker 500 euro per maand tekort, vergeleken met vroeger. Ja. Maar ja, als ik nog bij mijn oude werkgever had gewerkt, nou, had ik zo 300 euro uh, minder gehad. En nog had mijn weg moeten doen. Ja inderdaad, het is nu al moeilijk, ik leef echt heel, uh, ja niet echt heel zuinig, maar gewoon normaal zeg maar, dus niet ja. te veel uitgeven aan ons en dingen. <coughs> maar uh, nog uh, mag ik blij als ik een paar tientjes zou ik denk ja, dat uh, is toch uh, een beetje een link, want stel dat de wasmachine een stuk gaat of, of iets anders, die kosten blijven toch uh, om de zoveel jaar terugkomen. Ja, ik denk ook ieder jaar als mijn vakantiegeld binnenkomt, denk ik van ik ga het heel, uh, heel uh, goed besteden. En weet je wel, dus ja. echt uh, dingen van kopen echt, waarvan een, ik denk een, nou, een, daar heb ik echt wat aan. Een goed nadenken of je het echt nodig hebt. Vroeger kocht ik ook maar raak, weet je, toen ik twintig was. Ja, maar, dat, dat Als je eenmaal een doe. keer op jezelf gaat wonen, zelfstandig gaat wonen of je gaat samenwonen, dan ga je toch een beetje, een beetje nadenken van nou, heb ik het wel nodig of kan ik het niet uitstellen. Ik heb zo'n ja, piekpijp. Dan, dan, dan ga je, je wel al... wat bewuster uh, erover nadenken. Ik heb een piekpijp, daar ga ik af en toe 1 of 2 euro in. En daar uh, nou, zit al aardig uh, op de helft hoor. Heb 200... je wat? Zo'n uur... piekpijp. Daar kan nou, je Zo'n pipe, daar kan je euro's in gooien, munten. Oh. En uh, nou, als die vol is, zit er 200 euro in. Nou zit al over de helft al. Oh, is om nou, te sparen, ja. ja. Ja, nou, dus dan ken ik eens zeggen, uh, nou, uh, uh, uh, uh, uh, Ik heb bijvoorbeeld een. Uh, Foto camera gekocht een taartje terug Nou heb ik dan die uh, Lumia gekocht, ik wou een Lumia hebben ik. ik ben die Samsung een beetje zat yeah. dus ik denk nou, en hij werkt perfect man, hij is lekker snel mooi en, uh, ja, hij doet het perfect ja ik kende iemand die had, had een uh, hele grote Bacardi fles waarin hij geld uh, ging sparen Munt, mm -hmm. muntgeld in, uh, in gooide altijd ja, dat. Op, uh, uh, en op een gegeven moment zat, er was het een hele grote Bukkadi-flesje. Dat was echt uh, gigantisch. En uh, als die vol uh, zat, dan uh, zat er meer dan 1000 euro in, geloof ik. Ja, ja kijk, dat is lekker. Maar ja, je Enig. moet wel de discipline hebben, hè? Om dat, uh, ja, oké. Okay, je hebt ook mensen die gooien af en toe wat aard om naar de kroeg te kunnen gaan. <laughs> ja, bijvoorbeeld. En, ja, ik ben al. Nou, uh, ja, ja, ik kan dat mensen ook niet kwalijk nemen natuurlijk, want geleden... uh, ik, heb, ik zou zelf ook in de verleiding komen, hoor, om het eruit te halen, denk ik. Maar nou, ik heb dat niet zo, nee. Vroeger wel, toen ik wat jonger was, maar nu ja. heb ik dat niet zo. Ik kan zelfs uh, van de dus rekening afblijven als het moet. Dan denk ik, nou, oh. ik, ik heb mezelf dan een limiet gesteld van, dat is zakgeld, en de rest is gewoon voor, voor mevrouw en mij samen. Als zij daar wat afhaalt, honderd uh, euro, van mijn, uh, Nou, ga je gang, maar, weet je en ik vraag niet ja. waar ons het aard geeft. Weet, het is geen verspiller. Ze koopt geen onzin dingen in ieder geval. Dus uh, ja, ik vind het allemaal best. Kijk, als ik wat leuks wil kopen, koop ik het ook. Dus dan mag zij het ook net zo goed. En we zijn niet zo van, ik krijg nog een tientje van je dit. Of nee, joh, we hebben één rekening samen. Daar betalen we alle vaste lasten van. En als ze een jurk wil kopen of wat dan ook. Ze gaat er gewoon naar. We zijn er nooit moeilijk in. We hebben nooit ruzie over geld of zo. En dat werkt perfect. Met z'n tweeën in rekening. En uh, nou, het werkt perfect. Want je krijgt juist gauw, als je allebei een eigen rekening hebt. Komt de ene die komt misschien wat tekort. En de ander gewoon, uh, oh joh, uh, ken je niet. Uh, ken ik, uh, een tientje van je leed, dit en uh, dat. heb ben je allemaal vanaf. Ja. En uh, ja, joh. Uh, pff, ik, ik ben niet zo moeilijk, weet je. Heb je dat ook in, uh, in Skype, uh, die, uh, die advertenties die er aan de rechterkant de hele tijd gaan zitten? Even hoor. Ja, het is me eigenlijk nooit zo opgevallen, eerlijk gezegd. Bij, bij Skype in het gesprek dan zie ik aan de rechterkant komen er steeds van die advertenties. Ja. Dus zelf behoorlijk irritant omdat dat, uh, ik vroeg me af of er een manier was om dat uh, eruit te kunnen niet filteren ik misschien even kijken uh, bij instellingen misschien extra dan ga je naar instellingen, zou je misschien kunnen filteren want ik, ja want ik, dat zou ik heb eerlijk gezegd nog geen reclames gezien erop hoor oh echt niet, oké okay. Dat komt, kijk, oh, wel, je weet uh, hoe dat komt ik heb natuurlijk wel dat maar die, die geldt alleen maar, voor de, de browsers. Wat, ja, maar weet je wat het ook zou, zou kunnen, denk ik? Ik heb, ik heb een keertje een tientje uh, beltegoed erop gegooid. Dat je ook gewoon vaste nummers kan bellen. Nou, ik, ik, ik heb er nog uh, 10 euro en 70 cent op stam. <laughs> ja. Maar, maar hey, uh, ik denk dat dat misschien... Uh, maar ik ga even muziekje draaien, ik moet even naar het toilet... Oké. Okay. Ik moet even ook. Ga even een liedje draaien. En het nummer heet Pirates. Yeah. Van Foxing Fox. En dan ben ik zo weer terug. Oké. Okay. But they're full of people that they drag to send your hand The boldest time to kitchen, you if they take us to the sea Just done another venture, what makes us make the free? A fish can hunt us, money is too much This will is free, and this group will buy This go flash, fuck rising all day long, if they come today Your ship will never be no more when we sail away Your ship will never be no more when we sail away We're gone The people that detract us in their hand The police say to catch you and to take them to the sea To turn another venture, what makes us feel too afraid And we re rewrite that bitch, you know, whose money is too much Whose will is free and this group will buy this gold Watch what writing all day long if they come today Your ship will never be no more when we sell away Your ship will never be no more when we sell. Haha, dat was een prachtig nummer. Dat was een... Yeah. yeah. Oké. Okay. Dat was een lekker uh, jolig nummer. hè? Ja, dat is een, uh, een ska muziek. Hè? Zo staat dat rond 1980. Ska, 1988. ja inderdaad. Dat ja. is een beetje een blanke versie van de reggae muziek. Ja. Want uh, ze zijn daaruit mee begonnen. Uh, in de jaren 60 als tegenhanger van de beat muziek. Hè? Uh, want uh, ja, zo, die jongens die dat uh, deden, dat waren skinheads, uh, dat waren hele linkse jongens en die hadden niks met commerciële muziek en zo, zoals de Beatles en de Stones en noem maar op. Nee. Maar toen gingen ze in plaats van lange haren, gingen ze een koppenkaal scheren en dan gingen ze uh, ja, van die uh, ska-muziek hè, ska-muziek spelen omdat. Oh, ze, ja, ja, ja, ja. Uh, Um, ja, en um, dat was dan reggae muziek, maar dan versnelde versie. Ja, want dat had je ook met... Uh, en toen is de... Madness madness is toen uh, heel bekend mee geworden, eind jaren 70. En toen is die ska muziek eigenlijk ook een beetje uh, commercieel geworden. Ja, en Doe Maar het, was ook een soort ook, van vorm ja, van ska, he, klopt, eigenlijk. Klopt, he? klopt. Nou, die, die skinheads, die waren vroeger, waren ze links. Ja, tegenwoordig. Ja, niet want, meer. Ja, want dat, is, dat is de origine uh, waarschijnlijk. O, van de origine waren het linkse jongens. Dat is wel ja. frappant dat, dat er zo'n omslag uh, is uh, ingekomen dan. Ja, ik weet niet waarom dat, dat gebeurd is. Maar, maar uh, de, de oude skinheads waren uh, socialisten, zeg maar. Maar dat waren uh, waarschijnlijk niet uh, van origine Nederlandse skinheads. want de Nederlandse dat die. Was in Engeland. Dat was in Engeland, dat was in de jaren 60. Ja, want de, hm. de skinners die je dan in Nederland hebt, die draaien voornamelijk hardcore zo, weet je wel. Ja, maar zo, dat toch pas later, toen bestond die hardcore nog niet. Dat is pas later uh, pas gebeurd. Ja, in de jaren negentig. En uh, ja, niet iedere skinhead is een uh, rechtstreekskrimm is natuurlijk. Ik bedoel, met nee, nee, nee, nee. Want zijn ook mensen niet. die lopen gewoon voor de lol. Die vinden gewoon leuk om er zo bij te lopen. Ik heb, ook, ik heb ook een bomberjack. Ik ben ook geen rechts... <laughs> rechts... <laughs> <laughs> Alleen ik doe daar ja. geen dingen op, geen vlaggetjes, want dan ga je toch een beetje aanstoot geven. Want ja, tegenwoordig, eh, vroeger in de jaren negentig weet ik nog dat de jeugd eh, van die rood en blauwe vlaggetjes op een bombejek deed. Die groene en zwarte bombejeks waren dat. En dan oh, ja. kregen ze vaak ruzie met eh, buitenlandse eh, klasgenootjes. Ja, en eh, toen mocht het ineens niet meer, weet je al die vlaggetjes. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk, ja, waarom zou je het doen om te provoceren? Weet je. Ik bedoel, uh, ja, oké. Okay, uh, iedereen moet natuurlijk zelf weten hoe die erbij loopt. Maar ah, ja, je hebt maar natuurlijk ja, altijd wel mensen die. Je, je die vinden je het toch gewoon, altijd uh, mensen ja. die het vervelend vinden, zien het als provocatie. En zoeken dan juist de aanleiding om ruzie met je te zoeken. Ah, je, je houdt natuurlijk altijd wel mensen die, die het gewoon leuk vinden om te provoceren. Die hou je altijd wel natuurlijk. je toch wel. Ja, daar valt niks tegen te doen. Nee, maar. Nee, <laughs> Nee, en, en kijk, uh, provoceren, ja, weet je, dat, dat, kijk, dat, dat, dat kan op allerlei niveaus, hè. Want uh, tieners, die, die, die provoceren ook vaak om een beetje te testen hoe ver ze kunnen gaan, hè. Ja, ja, ja, ja, ja. Het dus zit, zit een beetje in ieder mens, hè, professeren eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Mm. En dit is het, is het tijd zijn van 11 uur. 11 uur. Oh, oei. <laughs> maar we, gaan ja, we worden meteen met de neus op de feiten gedrukt het is nou, alweer 11 uur ja, we gaan, gaan lekker door, zolang je nog zin hebt om te kleppen maar, ja uh, jawel, ik dacht alleen ik heb net even iets ingevoerd om waarschijnlijk de, de, de advertenties van Skype uit te schakelen dus uh, ik ga Skype dan even herstarten oké okay. en dan ben ik zo weer terug oké okay, is goed, dan ga ik uh, even de boel even houden hier Tot zo. tot straks Oké, okay, nou Jacco, of uh, uh, Max is even de boel aan het resetten als het ware. Hè? Nee, ik heb nog nooit reclame gehad op Skype, eerlijk gezegd. ja. Ach, oké, okay, nou ja, hij komt zo weer. Oh, hij is alweer terug, dat is snel zeg. Je hebt een snelle computer. Ja, wel zo weer terug. En gaan we lekker gezellig verder kletsen. Hé, hey, mijn pad wordt er 12 uur, kan mij het allemaal scheiden. Laat ik voorstellen om tot half twaalf door te gaan. Want ik moet straks ook nog even wat dingetjes doen. Hè. Dus uh, ja, naastraadjes. Dus het komt allemaal wel weer op zijn pootjes terecht. Hè. Ja, het is uh, net elf uur geweest. Je hebt het zojuist gehoord dat de tijd zijn. En uh, het is uh, nog steeds zondagavond 1 februari 2015. En... Uh, ja, jullie zijn naar Aloha Radio met DJ Jaap. En net hadden we Jacco en Marcus is er ook bij. Die komt zo weer terug als het goed is. Die is zijn ding aan het herstarten. Ja, jongens, ik moet even kijken wat ik zie hier. Oké, ja, dat ziet er goed uit. Juist. Nou. Ja, gezellig. hè? Nou, we hebben niet veel muziek gedraaid vanavond. We uh, nee. dus stel ik eens voor om nog een muziekje te draaien. Om de mensen een beetje aan het luisteren te houden. En ik vind het allemaal prima. Ik ga alleen wel wat rustigere muziek draaien. Want het is natuurlijk alweer laat. Uh, iets uh, van blues of zo. Kijken of er ook nog een leuk blues nummer bij zit. Uh, That Piff van The Good Old, Of hoe het ook heet mag. En op. dit is het tijd zijn van 11 uur. Dit is het tijd ja, en dit is het tijd zijn van van 11 uur. 1 1 1 tijd zijn van 11 Thank you. Even de muziek wat zachter. Mm. Ik geloof dat er, er nog een paar bij zijn. Jacco en, uh, en Herman ofzo. Oh nee. Oh, zie ik, oh, ik zie alleen jou nog. Oké. Okay. Ja, ik had... Uh, ik, die andre, ik, Herman die wilde er misschien nog wel even bij. Ja, dat mag. Ik hoorde niets, zei, uh, zei Herman op de chat net. Uh, echt. Even... Ja, ik hoor. niets. Ja, nou ook hey, je wel. hallo Herman. Hoor je Herman? Nee. Hey, hey. Blijf even doorgaan, ik heb juist een kop koffie gezet, dus ik zou okay. morgen een kop koffie brengen en dan kom ik dadelijk weer terug bij jullie. Oké. Okay. Dat is goed, Herman. Zijn is nog... het goed? Ja hoor. Okay. We zijn nog een half uur okay. in de lucht, dus... Uh... Tot, yes. tot zo, tot zo. Oh, voordat ik wegga, uh, sneeuw wordt nou voor jullie? Hier niet. Um... Bij ons niet, in ieder geval. Nee, nee, nee, nee, nu niet, hier niet. Nu niet, oh. Maar je moet Net... zeggen, dat de sneeuw, de sneeuw valt, een, veel val valt een beetje tegen dit jaar, Herman. Ja, ik, ik kreeg juist wat foto's van mijn dochter uit Nebraska, dat is in Amerika natuurlijk. En uh, ja, ze moesten... Uh, ze konden de wagen niet uit, uit de garage krijgen, want die was sneeuw. Ja, we hebben wel veel uh, natte sneeuw gehad hier, uh, dat wel. Natte sneeuw? Ja, dat, dat wel, maar dat blijft meestal nooit echt, uh, nooit echt uh, liggen, zeg maar. Jullie mag zeggen dat gaat met de mentaliteit van Nederland mee. <laughs> ja, wie, ja, dat, dat zit er misschien wel wat in, Herman. <laughs> Zeer zeker. Dan ga ik even de koffie brengen, oké? Zo... Oké, okay, dat zo. Welke avond? Wat een godvader is Herman ook, hè? Ja, ja. Ja. <laughs> ja, het is wel lekker weer in, in nieuw Zeeland, hè? En heb, ja, uh, daar, maart, daar is het nu uh, zomer, geloof ik. Ja, dat klopt. Nou, ik hoop dat we hier ook weer een prachtige zomer krijgen. Want we hadden al een mooie nazomer hè, vorig jaar. Ja, en hopelijk dit jaar ook weer uh, het liefst een mooi voorjaar, zomer en najaar. En dat zou helemaal uh, perfect zijn. Tussen Gouda en Soetermeer, dat, dat heet. Uh, hoe heet dat ook weer? Uh, Reewaakse Plassen. Ik was er nog nooit geweest. En ik had geen zin om naar Soetermeer te gaan of naar andere, ik denk, ik wil eens wat anders. Ik was ja. wel nooit geweest, nou nah, heerlijk daar zo, dat, uh, dat strand, uh, dat is uh, gewoon een binnenmeer, gewoon uitgegraven en uh, je kan daar zwemmen, je kan een buitje huren, je kan vissen, op een bepaald stuk strand mag je zelfs je hond meenemen. Nou joh, en uh, ja, het eten was ook niet echt duur, je kon er een tartje halen en een biertje en een colaatje of een koffie, wat je wil. En het was hartstikke gezellig en daar ga ik volgend jaar weer naartoe. Ja, oh ja, te gek. Ja. Ze hebben geen naastrand, maar dat maakt niet uit. <laughs> <laughs> dus, nee, euh, oké, okay. ja, nou ja. Maar uh, het was hartstikke, hartstikke leuk man. Het uh, is een beetje de Bijbelbelt daar. hè? Dus, uh, ja, ik geloof dat uh, vroeger ook heel veel Nederlanders heen gingen, hoor. Ja, en, en er zitten zo. nog steeds heel veel Nederlanders daar, hoor. Want je ziet ja. er bijna geen buitenlanders ook, hè. Ze zijn er wel, maar niet zo talrijk als in de grote stad. De nee, Bible ja. belt dat er zijn dus dan de gemeentjes in, de, in Nederland... waar de mensen nog trouw naar de kerk gaan zondag, zo heet je. Het loopt vanaf, ja. uh, zeg maar, Friesland. Dat het zou een beetje slingeren door het land heen, tot aan eiland. En die mensen zijn allemaal nog heel kerks. En toch, en toch vind ik het jammer dat dat, uh, dat, dat allemaal afneemt, weet je. Het, het heeft al wat, vind ik, weet je wel. Jawel, ja, inderdaad. Nou. Dat zie je toch in Spanje ook. Komen op bepaalde plekken komen, komen heel veel Nederlanders ook. Nou. Dus... Um... Uh, maar bedoel ik dat die kerkmensen uh, niet meer naar de kerk gaan, weet je? Het heeft. Toch, oh, nee. Het heet. Het heet, ja, het heet het de heeft kerk wel... raakt een beetje uit, he, eigenlijk. Ja, maar het heeft, als ik denk als vroeger, ja, het heeft wel iets, weet je? Het bindt mensen ook onder elkaar, weet je? Uh, ja. Mag ja. ik even komen? Ja. Hey Herman, even over die kerk, uh, ja. vlak na de oorlog, wat, in 1945. Toen, uh, in de kerk gewoonlijk had je dan drie schalen gingen rond. Dan voor, je, je, je, je moest er dan wat geld op gooien. Twee schalen, sorry. Twee of drie, in ieder geval. Maar, de, maar voor een lang aantal jaren he, hebben ze één schaal meer door de kerk laten gaan. Naar iedere mis. Mm -hmm. Dat was voor het opbouwen van kerken die, die verwoest waren of zo. En dat hebben ze voor elkaar gekregen. Oh, Meestal van het. Oh. Ja, dat is heel veel geld. Ik weet niet waar het al het geld. Is. Mijn moeder vraagt me ook wel eens af: waar is dat geld vandaan gekomen? Waar Daar ging geld in de oorlog? En nu ineens. Ja, ja. mijn grootmoeder zei het dan altijd: ja, dat is God's wil. Ja. ja, in ieder geval. Mm -hmm. Maar waarom? Waarom er de zoveel mensen zijn? Het is de moderne tijd. Mm -hmm. Het is, it is voor, ik vind, voor de mensheid veel gemakkelijker te worden. Te worden. Nou, maar... Ja, kijk, weet je, dat komt met nieuwe generaties. Dan heb je natuurlijk een heleboel mensen die, die, uh, die zijn tegenwoordig atheïstisch zijn of die geloven niet meer. Ja, maar ik en... snap wat Herman bedoelt: de mensen hebben natuurlijk betere vroeger. En hebben ze God niet meer nodig, weet je. Dat speelt ja, mijn vader dat, dat, ook al. dat speelt wel mee, hebben. denk ik ja. ja. Juist. Ja. Het is, uh... en sommige mensen weten niet wie God is. Nee, dat ook, dat ook. Ja. Yeah. Maar heel veel mensen ah. krijgen het ook niet meer mee, denk ik, van uh, hun ouders ook tegenwoordig, denk ik hoor. En de pauze van zo van na de oorlog, die paar die we gehad hebben, nou die waren ook niet zo heel erg streng. Ze waren, ze waren meer theologisch dan dat ze iets voor de kerk zelf deden. Mm -hmm. Mm -hmm. Zie je, dus, uh, maar deze, deze die heeft, uh, die komt dan uit uh, uh, Zuid-Amerika. Mm -hmm. mm -hmm. Die he heeft meer met mensen zelf te maken gehad. Mm -hmm. Niet zo'n beetje op, op een groot bureau met een cizaar en een wijntje zo op een, zijn werk te doen. Maar nee, die zelf ging zelf kijken en, en, en, en zien wat hij kon doen voor de mensen zelf. Ja. Oh. En. Uh, Daarom, ik, daarom is hij nu op paus en hij, hij, hij komt dichter bij de mensen, ja. mensen die in de kerk zijn, dan dat hij he, in het Vaticaan zit en een stelletje van die kardinalen rondom hem heeft die het voor hem doen. Mm -hmm. Mm -hmm. En, en uh, ik, daarom zie ik, da, da, dat, dat ik zie ik hoor, dat, dat nou, zo ik, ik, tenminste. ik, ik vind het, tenminste. Uh, ik? ik vind het een hele goede paus wat we nu hebben. Dat Een, ja, een sympathieke ja. man uit, weet je. Betrokken uit met de mensen en zo, zo. Ja, dit Echt? is wel iemand die... Ja. Is wel een hele verandering, hè, als, als ja. vergeleken met de volgaande. Die Duitse puig was helemaal niks. Dus, uh, die andere ja... ...de andere was een beetje conservatief, Maar ja, je moet wel een beetje... ...de boel bij elkaar houden. Je moet natuurlijk ook weer niet te liberaal worden. Dat is ook niet goed. Maar ja. ik vind het wel goed dat die man heel sociaal is... Nou, de, naar de armere mensen toe wijzen. Daar is de kerk, ja, hier zijn het eigenlijk ook voor de zwakkeren in onze samenleving. Ja, ik had ja, het laatste ja, ja. over de, de ja, kinderbuislag. Dat willen ze afschaffen, maar ik vind ze moeten ruim zeggen: naar nou, mensen met een minimum. Uh, die moeten gewoon kinderbuislag houden, vind ik. Waarmee mensen het niet makkelijk uh, zelf kunnen betalen. Zeg maar. Uh, 3000 in de maand verdienen hè? met z'n tweeën 6.000 ja, Die hebben het toch niet nodig? Weet je? Nee! Kijk, kijk, de mensen die het armst hebben of mensen met een minimum inkomen Die moeten het gaan houden, weet je? Ja, ik heb er zo een discussie over gehad Een ja. <laughs> beetje ruzie over gehad zelfs Zij, Maar jij verdient twee kinderen en een vrouw Ze hebben allebei salaris ze hebben een caravan, ze hebben alles wat hun hart ze begeert. Ze hebben het breder als, als wij met z'n tweeën zonder kinderen. Weet je, ja. mag je dat niet zeggen. Ik zeg, ja, maar kijk die armere mensen, die moeten het houden. Die kan je niet zomaar eh, laten barsten. Maar dan gaan ze kijken, de regering, of ze alsnog die mensen die wat minder breed breedte hebben, alsnog eh, kunnen tegemoetkomen met de kosten van hun kinderen. Weet je? Dus ik hoop dat dat allemaal goed komt. Nou, dus. Is, uh... uh, is er ook kinderbijslag in Nieuw-Zeeland? Hebben jullie ook kinderbijslag daar, ja man? In Nieuw-Zeeland. Wat zeg je? Is er in, in, uh, in uh, Nieuw-Zeeland ook een vorm van kinderbijslag? Ja, hebben we altijd gehad. Ah, Oké. Okay. Toen, toen wij. Uh... Wij trouw waren en op de kinder, eerste kinderkar kreeg je een, een kinderbijslag. En dat kon je, en dat kon je ook in, ins, in zich geheel krijgen als je bijvoorbeeld een, lo een, le een lening had voor als je een huis ging bouwen. Ja, Oké. Okay. Ja. En dat huis natuurlijk moest van een bepaald bedrag wezen. Je kan dat in paleis neerzetten, want dan kreeg je, ja. <laughs> dan zat je er wel naast. Ja. Maar, uh, maar die bijslag in plaats van... die nou iedere week of iedere maand krijg, kon je daar ook ineens opnemen en dan om dat huis te bouwen. Oké. Okay. En wij hebben ik geloof dat wij het zo halverwege, ja gedaan hebben. We mm -hmm. ja, Hadden toen hadden toen twee kinderen. Eén hadden we die namen die opslag op. En die andere ja dat die hielp dus met met het dagelijkse leven. Mm hm. Maar ah, je betaalt ook een extra belasting, een extra 2 shillings en sixpence. Hmm. Ja, moet je dan betalen. Dus dat is uh, twee uh, en 6 ik zeggen. Ja, maar kan je speakers misschien... <laughs> ik, ik, ik, ik, ik, ik weet niet hoeveel hmm. dat nu zou wezen, maar... Uh... maar ja, maar kan, ja, ja, kan, en... je, kan je je luidsprekers ja. ietsje zachter zetten, want het gaat hier rondzingen een beetje. La, luidsprekers. Ik, zag, ik zag je zetten. Ietsje zachter. Ik weet niet of het helpt, maar kijk, kijk, het, het, het, het, het uh, zinkt rond hier, oeh, <laughs> ja zo, zo is het beter. Ja, je moet kan je iets... nu horen? Nou, nou is het beter, ja. Ik hoop dat je mij ook nog kan horen, maar, maar... Ik kan het niet zachter krijgen, want dan hoor je me niet. Ja, precies. Ja, dit is wel beter, ja, zo, dit is een zo, stuk zo, beter. Zo is het een stuk beter, ja. Ja. ja. Hm. Okay. Uh, be het beste is het meestal natuurlijk met een uh, koptelefoon op. Dan heb je normaal geen uh, bijgeluiden meestal. Mm. Ja, ik, ik, ik gebruik geen koptelefoon. Bij ik, ik, mij ga alles door de computer heen. Mm. Dus, uh, en dan kan ik het ook stellen van als het om te hard is of te zacht. Of dergelijke. Mm. Dus daar heb ik geen moeite mee. Maar heren. Ik laat jullie weer rustig uh, uh, mooi zitten in het landje van de klompen en de molens. En de, mm -hmm. de kankerende mm -hmm. Nederlanders. <laughs> <En> een... <laughs> ja, dat is waar. En, uh, zo, ja. <laughs> en misschien, misschien word ik wel niet meer teruggevraagd, maar uh, zo zie ik het nu eenmaal zitten hoor. <laughs> en... Ja, ja. <laughs> maar ben je er morgen weer bij, helemaal bij uh, Radio? Wat zeg je? Ben je er morgen weer bij bij Ridder Radio? Dat Morgen ja. op uh, met, dan is uh, Willem de Riet, ah, oh eh, nee, wacht, ik... wacht even, donderdag dan weer met, met Daan hè met Daan hè? met Daan, Daan. ja, Daan. ja, voor, ja ik, dat is vooral vrijdag dan, oh, nee. maar ik, ik ben er dan niet, want ik moet naar het hospitaal deze week, oh, nee, voor, een, nee. uh, voor een operatie, dus uh... Ja, je is dom. Ja, hallo. <laughs> ja, het zal wel geen groot, het is geen grote. Het uh, ligt erop aan wat ze ook nog doen, maar uh, gewoonlijk die operatie die ik krijg, die, die, dan blijf je, als het in de, vroeg in de morgen wordt gebeurd, dan kan je diezelfde dag je naar huis toe. En anders moet je een, een nacht overblijven en dan kan je die volgende morgen naar huis. Dus, uh, het ligt eraan, maar uh, ik wil deze week, uh, ik heb het Daan al verteld en ik hoop dat je het opgenomen heeft, uh, dat ik deze week er niet zal wezen om um, er weer bij te komen en dan ben ik er volgende week wel alweer. Ja, zeker. Nou Zalander. is goed uh, Herman. Wie sterkte? Oké. Okay. Leuk, weer, vast, leuk dus, je heren weer te horen. Ja, hè, het alle beste. Ja, het, ja dat was ja. leuk om weer eens, weer eens gesproken te hebben Herman. En, um, ja. Nou, misschien uh, dat we je morgen nog bij Ridder Radio op de chat zien. Want dan is uh, Willem de Ridder er weer, hè? Willem de Ridder, ja. Oké. Okay. Zullen we er wel zien? Oké. Oké. Houdoe. Houdoe. hoi. Ja, dat was uh, Herman, hè. Gezellig. Ja. Ja. Uh, ja, dat... jeetje. Ja, ik denk dat ik zo ook uh, weer uh, verder ga. Jaap. Mm. Ja, nou, ik ga dan uh, toch even straks nog even een liedje draaien en dan, dan stoppen we daar ook mee hè. Dus, uh... Ja, ik, dan ga ik nog even lekker eventjes een uh, serie kijken denk ik of zoiets. Oké, okay. leuk man. Yeah. Yes. yes. <laughs> <laughs> okay. Ja, ja. Nou, hartst... ik vond het in ieder geval hartstikke gezellig. Dus uh, leuk. Ja, ik ook. Dat, uh, ik dat uh, ik is alweer een tijdje geleden nou. was het ook natuurlijk. Woensdag ben ik al. Heb ik een nieuw programma. Vanaf woensdag een nieuw programma. En ik zal oh. je de jingle even laten horen. Dat is wel leuk. Uh, dit is dan zeg maar uh, uh, de jingle zelf. Even kijken hoor. Kom even opzoeken. Even gauw, gauw. Muziek. Ja. Uh, even kijken hoor. Uh, Waar had ik hem nou bewaard? Oh ja. Ehm... Um... Nee, die was het niet. Dat mapje. Hier zit hij al. Hier, hier klinkt hij normaal, hè? Kijk, daar komt hij. Even kijken hoor. Moet ik wel even het geluid opengooien? Een programma om er in te bijten. Alleen, alleen echte man. Bij Aloha Radio. Mam bij kom. We gaan dan even die andere naar draaien. Dat is de promotie uh, jingle. Even kijken hoor. De promotie jingle en dat is deze. En die klinkt uh, zo. Daar komt ie. Man het kom. Een programma om rouw in te bijten. Alleen voor echte, echte mannen. Bij, Bij Aloha, Aloha, Aloha Radio. radio. Vanaf woensdag 4 februari 2015. Aloha Radio, jouw zender. Ja, lachen hè. Ja dat... ja, dat zijn wel leuke jingles inderdaad. Ja, zeker. <laughs> dat, dat, uh, dat, wordt, dat wordt weer... Dat is veel Man, lager, bij het het ja. Man bij het kont. Man bij het kont. Jeetje, wiener ja. hè. Dat kan over oh. van alles gaan, over sport, over vrouwen. Over uh, auto's, uh, noem maar op. Of, of uh, weet ik veel van. Het mag over alles gaan als het maar over mannen dingetjes gaat. Dat is zo gek niet. Ik kan het zo gek en, niet bedenken, ja? En het valt wel onder het programma Midweek Express. Dan hebben we dan tussen 9 en 8 uur man bij het kont. Maar we beginnen gaan om 8 uur. En van uh, met non-stop muziek. En van uh, 9 tot 10 man bij het kont. En van 10 tot 11 gewoon. Gezellig keuver onder elkaar. Gezellig. Elke Boedstag, woensdag, woensdag, hè, zei je? Elke woensdagavond. Oh ja, nee, Elke. precies. Oké. Okay. Nee, dat, nou ja, leuk. Dan uh, ik zie je misschien... Uh, ...morgenavond bij de radio op ja, de chat. Ja, gezellig, man. En misschien ja. nog even bellen op Skype of TeamSpeak. Ja, leuk. Nou, ik denk dat het Skype wordt, want... Uh, ik hoop het wel. Ik, denk, ik vind het toch beter, hoor, Skype. Hè? Dat, is, <laughs> dat geef ik wel de voorkeur aan, inderdaad. Ook, ja. En dat, uh, Guus die ziet dat ook gelukkig. Dus, ja, uh, Guus, die, Guus die, vind, die vindt dat ook. En uh, ik denk dat uh, het kan ook best zijn dat, dat Guus uh, dat, dat de reden dat Teamspeak het niet deed. Dat hij dat misschien toch wel een beetje bewust heeft, zo heeft gedaan. Want uh, af, vorige week maandag was het niet de eerste keer. De week ervoor was het ook al toen uh, kwam Teamspeak het pas veel later uh, online. Mm -hmm. Dus ik denk, toch, ik denk toch dat hij dat een beetje wil... Uh, wil nou. laten, ja, weg laten, zeg maar. Ja, van, de, van mij mag het, van mij mag het. Ja, Om... La, dat is een hele, dat zou wat mij betreft een hele verbetering okay, zijn. Nou, ik zou even reclame maken voor Ridder Radio www.ridderradio.com. Dan kan je ook chatten ik en uh, gezellig meekletsen. Net als met dit programma, een beetje, hetzelfde ongeveer. Dus uh, ja, oké, okay, ja, misschien dat ik ooit terugkom bij Ridder Radio. Ik zit erover na te denken. Maar ja, ik bedoel, eh, dan ga ik mijn energie misschien eh, meer in de radio stoppen. Kan ook. En eh, misschien, ik zit er ook van na te denken. Dus, eh, dus, dan uh, wordt het, met, het uh, guus bij het kont. <laughs> <laughs> ja, bij het kont. <laughs> ja, want ze ja, ja, vroegen het een keer aan mij en ja, dat heb ik nee gezegd. Maar ze waren best wel teleurgesteld. Dus dan vond ik aan de ene kant ook wel een beetje zielig. Ja, aan de ja. andere kant denk je ja, of ik nou voor alle lauwe zenden. zende... Het is maar twee avonden in de week. Maar bij Ridder Radio, ja, je trekt toch meer luisteraars. Weet je. Ik heb niet zo heel veel luisteraars. Ja, en bij Ridder Radio, uh, ja, je hebt toch een hecht clubje, weet je. Dat is wel zo. Dat ja, al jarenlang dat bij elkaar is. En ik, zal, ik, uh, ik zit erover na te Ik denk, nou ja, goed. Ik heb er wel negen, zeg maar. Ja, achteraf denk ik, ja. Ik maak dat ene uurtje in de week, één of twee uurtjes. In de week, ja, ik kan ook zeg maar zeggen, een uurtje muziek en een uurtje lekker babbelen. Of een beetje voor alles en nog wat door elkaar. En ik wil, ik wil ook eens wat straatinterviews doen met mensen. Gewoon over luchtige onderwerpen, geen zware onderwerpen, zoals politiek of zo. Gewoon luchtige onderwerpen. En eh, ja, eens even kijken waar het schip rond. hè. Beetje gekke mensen ja. opzoeken waar een leuk gesprek mee jij. Eh, en dat uh, dan aarts en je, dat soort uh, dingetjes. Dus, uh, <laughs> komt, helemaal, komt helemaal goed, denk komt ik, uh, ja. Komt helemaal goed. <laughs> <laughs> dus. Nou, ja, het was leuk je weer, weer eens gesproken te hebben. Wederzijds. En, uh, nou, to tot snel, zou ik zeggen. Oké, okay. nou, ik, ik hoor je morgen in ieder geval wel op Ridder Radio. Zal yes, ik eruit yes. bij zijn. Dus www.ridderradio.com Oké, okay, mensen. Tot ziens. Tot ziens. Ja. Ciao ciao. ciao, ciao. Oké okay, mensen, we gaan nu een liedje draaien. Celtic instrumental. Deint heet het volgende liedje. Daar komt ie. Hiermee gaan we afsluiten. Hiermee gaan we afsluiten, luisteraars. Zeggen bedankt voor het luisteren en uh, tot uh, woensdag 4 februari met. Uh, Midweek Express. Doei doei. En Jacke, Herman en Marcus, bedankt. Bedankt, bedankt, bedankt. Tot de volgende keer. Aloha Radio Voor jou Met de lekkerste muziekkeuze www.aloaradio.nl Dank voor het luisteren En tot een volgende keer Op Aloha Radio